Ja, goedemorgen. Twee over zes. Het is die laatste dag voor de kerstvakantie. Dan gaat alles kapot. Gaat dat weer, schema? Het gaat weer. Ja, dus um, de Efteling-Kabouters de hebben waarschijnlijk gisteren dingen het, gedaan. Ik denk dat ze wel <laughs> <al> achtervolgd zijn. <laughs> goedemorgen Kim, goedemorgen Shema, goedemorgen lieve luisteraar. Ja, ik heb de meest dwaze theorie, die wil ik nog even meegeven net voor de kerstvakantie. Ah, Allee, vooruit nog eentje. Oh, dat wil je niet meemaken. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Ja, dus, euh, lieve luisteraar, misschien hebben je het al eens passeren. De sinaasappel-schiltheorie. Ja, het is een, uh, in het Engels is het orange peel theory, en een dwaas ding. Dus, het komt erop neer. Dus bijvoorbeeld, je denkt van: euh, Schema, we hebben elkaar graag, denken we op een bepaald moment. Ja. Ik denk van: kan dat nu eens testen. Ik geef dan bijvoorbeeld een sinaasappel aan Schema. En ik zeg: hé hey Schema, mensen filmen dat dan ook. Hé hey Schema, wil je deze sinaasappelen spellen voor mij? Wat zou je dan zeggen? doe het zelf. Ja, denk ik ook. Ja, ja. Dat is, ja, jij ook. Wel, dat is dus de reden waarom ik jullie nooit helemaal kan vertrouwen. Want volgens, dus de, volgens de sinaasappelschiltheorie moet je iemand die dan de sinaasappel krijgt, gewoon pellen. Als die dat doet, dan blijkt dat iemand te zijn die je volledig kan vertrouwen. Hoe goed is dat? Wat is dat nu voor een vreemde theorie? Je kan ja, toch, het ook toch gewoon afvragen. Is er iets mis met je vingers? Kan je niet zelf bellen? Super dwaas. Je moet het dus opzoeken. Het is, het is echt overal op het internet te zien. Mm. Dus leuk voor de kerstdagen, dat je denkt van, uh, bij je lief of bij je vriendin of bij je, je partner of je man of je vrouw of bij de, bij de schoonmoeder, altijd goed Hij hey, schoonmoeder in een appelsin wilde pellen en dan zie je wat er gebeurt en als ze zegt van, uh, heb geeft iets aan je vinger dan weet je dat je die vrouw of die man niet kan vertrouwen ja, sowieso, Goed, goed ook dat het water dicht is, in de teorie jawel Het echt een Amerikaanse prof. is een ja. theorie van een Amerikaanse prof. Goedemorgen, jou alles, zeg. Hoe klaar ben je voor de vrijdag? Zeer hoor. Walking like a man, getting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasting like a rainbow. She's got the look.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 She's the disguise, banging on the yeah. head drum, like a mad bull. She's got the look, swaying with the man, moving like a hammer. She's a miracle man, loving as the ocean, kissing as the wet sand. van het is bijna kerst, tuurlijk wel. Dus kerstmuziek, maar jawel, wel. Er is een hele mooie nieuwe. Van Cher en Stevie Wonder. Radio C. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Morgen. What Christmas means to me? Klinkt de jaren 50, maar het is van 2023. Kerstballen nog aan toezien. 11 over 6. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Vandaag, 22 december, de dag dat je hoort op radio 2: dat er een kerstboom is omgevallen in Oudenaarde. Daar was al van alles mee aan de hand. Ik, ik zag die beelden van de bewakingscamera waar mm -hmm, de kerstboom mm -hmm. dan omvalt. Er is één vrouw intussen overleden. Dat is echt geen goed nieuws, zo'n dingen. Gisteren al heel veel wind ook. En vandaag ook wind, regen en wolken. Ja, niet zo'n perfect kerstweer. Maar je gaat blijven genieten, want vanmorgen vier wel een beetje kerst met de Jozef en de Maria van de Vlaamse showbiz. Gert verroost en Ellen Kalleboud. Ik heb nog een belangrijke vraag voor Gert, Men hij heeft een beetje gelogen. Ja, ja. Af en toe mijn leuk, nog wel, Het is al van 2005, de feiten zijn verjaard. Ja, kijk. Maar de geschiedenis heeft hem ingehaald. Lekker druk op de luchthaven blijkbaar. Als jij ook naar de zon gaat, deel het gerust even. Tony, goedemorgen. Goedemorgen, Peter en dames Goedemorgen. Tony de Buff uit Gentbrugge ja, Daarnet waren we bezig over de sinaasappel-schiltheorie. Dus als je iemand ja, een sinaasappel was, ja. geeft En die, die wil die niet schillen Dan moet je die mens niet vertrouwen Maar je maakt die ook een beetje zorgen Vertel eens Oh ja, ik vroeg me af Of die theorie uh, ook goed met citroenen of dat jij daar de zuurpruim en de rest halen? Dan ga je wat zien, denk ik. Dan kun je, ja, je wel proberen. Ja, ja. Stel dat, jij daar nu, dat ik dat zou doen bij jou, Tony. Ik geef jou een sinaasappel. Zou jij hem schillen? Ik zou hem schillen, jong. Zie je? Oh, wat een, een kerel, wat een kerel, Tony. Ik voel zoveel kerst tussen ons. Geniet van de ochtend, man. Fijne ochtend. Dag, Tony. Dag. Dag. Lieve, lieve, lieve luisteraars, 13 over 6, goedemorgen. Dit is in excess en niet u tonight. Ongegod is slow in. 21ste century yesterday. Want everybody does, yeah, that's okay yeah. So slide away and give altijd veel te laag in de Radio 2, top 2000 of niet? Dat zie je vanaf kerst hoor je vanaf kerst vanuit Genk Zouden jullie willen weten wanneer je doodgaat? Ongeveer of exact? Nou, vrij exact Oh, dat is een moeilijke vraag Oh, ik denk dat niet Ik zeker niet Nee, nee totaal ja. niet Nee, nee. Oké, okay, denk er even over na, nou, lieve luisteraar Zou jij het willen weten? Ja, ik vind het wel iets hebben, zo Waarom? Dan kan je een proper onderbroekje aandoen die dag dat je proper kleren dan, aan hebt. Ja, dan, dan weet je waar, waar je naartoe gaat. Oké, okay, dat is de deadline. Letterlijk dan. Ja, dat lijkt mij een beetje eng. Moet je niet zo elke dag een beetje leven. Tuurlijk. YOLO. Ook, okay, maar die combinatie. Uh, het kan binnenkort dus echt. Dat verhaal wil je horen zo meteen. Zondag zorgen wij voor een fantastisch feest met de gezelligste radio. Om 10 uur is er de prehistorie Kerst. Jouw muzikale en historische trip naar de feestdagen door de jaren heen. Daarna al jouw favoriete kersthits in de Radio 2 Kerst 50. En er is geen kerstavond zonder kroeners, jazz en swing. Geniet van de Red Packin Concert Christmas Edition. Met onder andere Jasper Steverlink, Grace, Gustave, Gunter Neefs en Yannick Bovie. Zo klinkt eindejaar bij ons. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen. Zoals tot 400 euro vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be.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 Welkom sportliefhebbers voor deze ontmoeting op de grasmat tussen Real Madelief en Paris Saint Geranium. De partij wordt meteen op gang gefloten. We kijken naar Real Madelief dat een vruchtbare actie over de grond opzet. Wat een kleurencombinaties. Er zit hier iets in het water. Mineralen ongetwijfeld. Niet alleen het sportveld verdient jouw aandacht, ook de grond ernaast.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 zo meteen over de lengte van je leven, maar eer dit jaar, misschien bij jou ook in de buurt, zijn de belastingen verlaagd. Je moet dat zeker even checken. Het kan geen toeval zijn, volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En in veel gemeenten gaan ze blijkbaar toevallig volgend jaar die belastingen verlagen. Schema, hoe ver gaat dat? Onder meer in Deinze, Puurs, Sint-Amans en Willebroek gaan ze dat doen. En ja, volgens experten gebeurt dat toch wel vaker zo vlak voor de verkiezingen. Politicoloog Johan Akkart zegt in de krant dat sommige gemeenten daar zelfs gewoon rekening mee houden wanneer ze hun financieel plan maken voor meerdere jaren. Zodat ze dus dan net voor de verkiezingen kunnen uitpakken met lagere belastingen. In de hoop dat dat dan helpt. Maar niet algemeen, gemeenten kunnen dat doen. Vorige verkiezingen waren er 21 gemeenten die de belastingen hebben verlaagd en nu is dat nog maar de helft. Straf. Hm. Zou jij dat dan denken van, oh ja, dan zou ik wel uh, stemmen op die partij die de belastingen net heeft verlaagd? Ik denk dat heel veel mensen ook onbewust hebben. Als je ziet hoeveel zwevende stemmers er zijn, dat soort dingen gaat toch meespelen, denk ik. Ja, ik denk toch dat dat blijft hangen. Zo, ja, kijk goed, en, en de belastingen worden verlaagd, en Weet je, je, bent toch ook niet altijd op de hoogte van alle andere dingen... ...want die andere dingen gaan ze dan natuurlijk stilletjes in het geniep doen. Ik weet dat... Is een beetje als, misleidend. Als, als bij ons dan gigantisch veel werken op stapel... ...die zijn allemaal veel te laat... ...omdat corona, Oekraïne en wat is het allemaal ertussen heeft gezeten... Als die al klaar geweest, had ik wel gezegd: "Maar het is hier zo schoon geworden. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er nu? Ik krijg folders in mijn bus waar echt prachtige 3D-afbeeldingen staan van hoe het er zal uitzien. Ah ja. En dat het maar 25 dagen zal duren als er aan een kruispunt gewerkt wordt. Je moet het natuurlijk ook wel waarmaken. Dus ja, je merkt de verkiezingen, de strijd ja. is begonnen. Goedemorgen, morgen. Dit is een goeie, lieve luisteraar. Zou jij willen weten hoe lang je nog leeft. Er is intussen een artificieel intelligentiemodel en dat voorspelt hoe lang je zou leven. Vertel Shema. Deense en Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om dat model te maken. Het werkt met artificiële intelligentie en het heeft life to vec. Het kan tot 78 procent nauwkeurig voorspellen hoe lang je zal leven. Ik vind dat toch veel, ze 78. Maar en hoe doen ze? Hoe weten ze dat dan? Ja, het werkt een beetje zoals ChatGPT. Met patroonherkenning kan het dan dus voorspellingen doen. Um, ze vragen dan gegevens over je leven, zoals leeftijd, opleiding, doktersbezoeken, ziekenhuisopnames, de job die je doet en ook waar je woont. Want al die dingen hebben een invloed op hoe lang je zou kunnen leven maar natuurlijk is het ook niet de bedoeling om dat systeem voor iedereen beschikbaar te maken omdat het volgens experten ook gewoon niet gezond zou zijn als je zou weten ongeveer hoe lang je zou leven ja, ik denk dat dat toch ook wel wat als het dan niet goed is brengt dat toch wat angsten en, en er zijn toch dingen waar ze geen rekening mee kunnen houden een ongeval of... of... ja, natuurlijk niet no. ja, ik denk vandaar dat het 78% is maar het, het is toch wel heel dicht ik vind het hoog ja, je zou dan ook kunnen zien, van, stel je hebt aangeboden ziektes, dat soort dingen, dat zou dat ook in, in, uh, in rekening brengen allemaal. Ja, dat zal dan in mindering brengen. En als het nu 78% is, je weet dat het over tien jaar waarschijnlijk 98% mm -hmm. wordt. Mm -hmm. Oh. Riezelig. Zou jij het willen weten of niet? Deel gerust even je mening. Kan in de app van Radio 2. Radio 2. Ja, die dus. Oh, kijk. En nu, nu, sowieso Radio 2, top 2000 vibes. Goedemorgen, Goedemorgen. Peter en Kim. Radio 2. En Abba. Hier absent-minded in Anvoi. Exact half zeven. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema, goeiemorgen. Goeiemorgen. Het wordt vandaag al enorm druk op de luchthaven van Zaventem... met 60.000 passagiers. In de hele kerstvakantie worden er meer reizigers verwacht... dan vorig jaar. Er zijn een aantal nieuwe bestemmingen... en de meeste mensen vliegen naar warme landen. En de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de stemming over het geweld in Gaza opnieuw uitgesteld. Eerder hebben de Verenigde Staten verschillende keren gestemd tegen een staakt het vuren. De nieuwe tekst is nu zo hard veranderd dat er alleen wordt opgeroepen tot een gevechtspauze voor meer humanitaire hulp. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Goedemorgen. In Mechelen is er gisteravond een extra gemeenteraad gehouden over de verkeers, verkeerssituatie op de Vesten. Burgemeester Somers kondigde vorige week aan dat er een aantal aanpassingen zouden komen, maar het eenrichtingsverkeer blijft. Enkel bewoners en zorgpersoneel krijgen een uitzondering. Oppositiepartijen N-VA vooruit, Vlaams Belang en PvdA blijven kritisch en vinden dat er meer veranderd moet worden. Maar burgemeester Somers benadrukte nog eens dat dat niet zomaar mogelijk is. In oktober zijn de Velo's in Antwerpen meer dan 670.000 keer gebruikt en dat is een record. Velo's zijn de rode deelfietsen die verspreid staan over 300 stations in de stad en haar districten. Het systeem bestaat al 12 jaar en het succes blijft maar toenemen, zegt Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. We zien dat zowel in het woon-werkverkeer als in het recreatief verkeer mensen meer en meer de keuze maken voor de fiets, maar ook beginnen combineren en daar is natuurlijk typisch de Velo een heel goed middel voor, want je komt aan met de trein in Antwerpen en je pakt de velo om bijvoorbeeld naar je werkplaats te gaan. Of je loopt rond in de stad en je zegt, oké, okay, nu moet ik terug naar huis. En ik pak de velo om terug naar huis te gaan. Ja, je ziet dat mensen het voor alles gebruiken. Elk jaar komen er in de stad zo'n twee à drie velo-stations bij. Een historisch orgel dat nu in de kapel van Sint Elisabeth ziekenhuis hangt in Turnhout zal volgend jaar worden gerestaureerd. De orgel is uniek in de Kempen. Het werd gebouwd in 1776 door de bekende orgelbouwer Egidius Franciscus van Petigem. En vooral het pijpwerk en de mechaniek zijn heel waardevol. Na de restauratie zal het op een andere plek komen te hangen, zegt Luc Op de Beek, de voorzitter van zorggroep Orion. Wij zijn ook op zoek naar een locatie. We hebben verschillende opties die we kunnen bekijken, maar het is op een derde locatie te zijn, waar ook de muziekacademie ervan kan gebruik maken en waar ook mensen eigenlijk op, op de veelheid van uren kunnen gaan kijken naar dit prachtige orgel, dat het nog kan gebruikt worden effectief. Als het orgel 250 jaar bestaat, dat is dus eigenlijk in 26, dan zouden wij het graag inspelen op de nieuwe locatie. Het stadsbestuur maakt alvast 50.000 euro vrij voor de eerste fase van de restauratie, maar in totaal worden de kosten geschat op 300.000 euro. Veel wolken met af en toe regen, het wordt zo'n 10 graden en er zijn windstoten mogelijk tot 60 km per uur. Morgen is het over het algemeen zwaar bewolkt en zo'n 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van Verte Nieuws. Ze hoor je hier altijd aan de files en van de Ring van de Antwerpen en zo. En op dit moment, ik weet zelfs niet of Hayo aanwezig is in de show. Ja, ja. Ja, ja, ja ik, ben, ik zit uh, stilletjes mee te luisteren, maar uh, het is ook kalm op de weg, absoluut. Ja. Niks, hè. Goed, hè? heerlijk. Wat maak je klaar op kerstavond, Hayo? Wie? Uh, dat hebben we nog niet beslist, eigenlijk. Dat zal morgen, uh, zal morgen uh, een impulsieve beslissing worden. Pardon? Ja, echt waar. Ja, heb ja. ik het nog niet... Pardon? Ja, echt, ja, ja. Peter, heb jij dan al een heel menu samengesteld? Nee, dat is kaasfondue. Mm. Ja, superlekker. Ik... Handig, ja, makkelijk ook. Maar dat je dat nog niet beslist dat vind ik straf, eigenlijk. Ah, wel, maar kijk, morgenochtend zijn we er. Wauw, dat was zeker op de hoogte. Je hebt het toch al beslist, ook. Uh, ik heb dat nog niet beslist, maar ik heb al wel iets gedropt in mijn gezin. Ik had heel veel zin in kaasraclette... Hmm. Of in een kalkoen waar in de poep een truffel uh, gestoken was. <laughs> so, so dus uh, daartussen gaat het nog. Ja, moet die kalkoen dan nog leven? Of, uh, Dat, mag hoeft ook... niet, nee. Dat hoeft Liefst niet, niet, nee. niet. Oké, okay, mag ons even lekker. Wat is jouw kerstmenu? Je mag ik het gerust even delen. Kun je mensen nog inspireren die nog niet weten wat ze gaan doen? natuurlijk? <lacht>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 De lekkerste koffiemomenten met een warm hart. Zo klinkt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 Is acht over half zeven, goedemorgen. Oh, la. Even de sfeer erbij halen. Want ja, er is een artificieel intelligentiemodel dat kan zeggen wanneer je gaat sterven. En heel veel mensen die het vooral niet willen weten. En Reind Bergmans, goedemorgen. Goedemorgen, dag iedereen. Rijnt live uit de pannen. Wil jij het weten, Rind? Ik ben zeer beangstigend, hè? dus voor mij hoeft het niet. Hè? Beurt je maar een zin als je dan. Uh... De test met AI doet en het resultaat is dat je had moet moeten gestorven zijn. Hoe ga je daar dan mee om? Mm. Bij je dan elke dag depree of dan toch vrolijk verder? Ik denk dat dat uh, niet voor mij is. Dus. Nee, het is bizar dat je tegenwoordig alles kan checken en iedereen ziet, ja, je, je weet intussen wanneer je gaat doodgaan. Ja, plezant wordt het niet op die manier het leven. We kunnen met AI veel andere mooie dingen doen, denk ik, waar ik het wel zou willen gebruiken, maar niet weten. Uh, om armen, ik, uh, ja, zeg Rijn, weet je al wat je gaat eten op kerstavond? Dat is nog niet de slest, uh, Nee, het zal een beetje afhankelijk van de inspiratie op het moment zijn. Het kan dus groot dat het wat met vis zal zijn. Uh, en iets à la fondue. Of uh, oh, een beetje met kaas was. jij ook. Uh, oh, ja. Kaas, fondue, allemaal, allemaal goed. Rijn, geniet ervan. Prettige feesten, man. Dank je wel. Ja, Daar komen we wel Dag. nog lekkere dingen binnen. Ja, de mensen vinden het toch ook een beetje eng. Renilde bijvoorbeeld zegt, nee, ik zou dat echt niet willen weten. Zo geconfronteerd worden met de eindigheid, wat een gedacht. Tamara Kinders uit Aals, die zegt, ja, wie zegt dat de dood een vast punt in je tijdlijn is? Wat als het variabel was? Oh, wacht, ik moet het goed volgen. Hè. Wat als het variabel was en omdat je het weet, je ervoor zorgt dat het een vast punt wordt. Het leukste aan de toekomst is dat er oneindig veel wegen voor je open liggen omdat je niet weet wanneer je tijd van gaan gekomen is. Ja, je wilt niet leven naar je einde. Dat, ja, ik, oh zo. ja dat, dat is de samenvatting van dit bedoel. Maar ik zag gisteren beelden... We zijn gisteren naar de winter Efteling geweest en ik zag beelden van Schema waarvan ik dacht van... Oh man, ja, die dacht dat haar einde gekomen was, denk ik. Beschrijven schema wat maak je mee? Je zat in een soort draaiende pot, wat <laughs> de Zeeman. Een zware attractie in de Efteling. Gaat ja. heel snel, gaat heel rap, die storm. Ja, ik vroeg nog, ik wil alleen zitten... Want Kim zei, oh, ik ga daar zeker aan draaien. Ik zeg nee en ik probeer dat nog tegen te houden. Maar wat is er dan gebeurd? Het ging plots heel snel en ik kreeg ah. gewoon geen controle meer. Ik had ook wel een jas aan die misschien wat geleed. En ik geleed het weg gewoon. En ik probeerde me echt terecht te trekken en het lukte gewoon niet. Ik werd die ook plots beelden. misselijk. Ja. Ik was mij maar aan het uitlachen... Het is, ook zeer, het is ook zeer grappig om te zien. Ga even naar de Instagram van goeiemorgen.morgen. Mm -hmm. Dan kun je ook het sprookje zien dat Michaël Pas heeft voorgelezen. We gaan er nog even kort van genieten hoe dat klonk en eruit zag. Geniet even mee. Wauw. Wat gebeurt er hier? Er schoof een koekje uit het de deurtje. En er zei een klein schattig stemmetje... Eet maar op, dan ben je één van ons. Huh? Als betoverd door de verleidelijke gebakgeur namen ze een flinke hap uit het koekje. In een flits stonden ze plots aan het hoofd van de lange tafel, rijkelijk gevuld met allerlei lekkers. Goedemorgen. Morgen. En de rest die vind je bij ons natuurlijk. Mooi was dat. Mooi, mooi, mooi. Beetje kerst. Dat is belangrijk natuurlijk. Um, ja, intussen al een beetje bekomen van de wind van de Efteling. Wat was dat allemaal? Het was slecht weer, maar we hebben ons toch geamuseerd. En Shema, ik wil nog even zeggen, ik heb jou niet uitgelachen. Ik heb jou toegelachen. Ik vond dat gewoon heel leuk. En jij vond het gewoon niet zo'n leuke attractie. Dat kan gebeuren? Stiekem wel Shema. Stiekem Altijd, genoten. altijd. Stiekem Efteling is altijd leuk. Nog feest, Katy Perry. Everybody's in a hurry, in a flurry.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 Cozy little Christmas here with you So Mr. Santa, Mr. Santa Take the day off, the day off get, a massage, get a massage Cause we got this one all under control A little whiskey, a little whiskey. We're getting frisky Ooh. And so dancing tonight in Cole No we ain't stressing stressin'. Just caressing mm -hmm. Warming up a popsicle toes. Nothing's missing. Nothing's missing. Cause you're a blessing. Cause you're blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for oh.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 cozy little Christmas here with you. Those little Christmas van Katy Perry. Dankjewel, Filip Kozijn uit Gent. Goedemorgen, to morgen. Under a tree. A We wensen jullie en familie een oneindig zalig kerstfeest. Oneindig. Margo van de Regio. Waar is die vrouw niet geweest dit jaar? En dat gaat volgend jaar gewoon gezellig door. Goedemorgen, Margo van de Regio. Hallo, goedemorgen. Kijk eens, echt aan het glimmen zoals altijd. Vandaag ga je terug naar een trekpaardveulen in Vlaams-Brabant. Ja. Vertel eens. Ja, ken je hem nog? Remietje, dat was het trekpaardveulen dat eind juni ergens is geboren. En het was heel lang geleden dat er nog eens zo'n echt Brabant trekpaard... Uh, is geboren geweest en ik ga eens gaan kijken hoe het vandaag met hem gaat, want ik weet nog dat, de, dat ze toen speciaal naar die papa op zoek zijn gegaan, dat dat een hele sterk paard moest zijn, een paard met een gemoedelijk karakter ook. Hoe gaat het vandaag met dat paardje? Is, is die papa dan uiteindelijk goed gekozen geweest? Daar ga ik jullie straks alles over uh, vertellen, want ik kan nog eens bij hem op bezoek. Ik weet dat zijn schofhoogte toen 1 meter was ongeveer en dat hij 58 kilo woog. Ik denk dat dat vandaag al een heel ander verhaal zal zijn. Maar dus straks schattige paardjes. Zijn wat? Zijn schofhoogte? Ja, dat is zo de hoogte van zijn... Uh... Ja, ik ken ook niet zo. zoveel van zijn paard, rug, maar... denk ik. Ja, voilà, is. zijn He? schofhoogte. Ja. Oké, okay, maar kijk, kijken of die gegroeid is. Dankjewel. tot over een uurtje.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 Een beeldje binnenkomen van Chris Braam uit Beverly zegt, straf dat Peter nog niks over de slimste mensen heeft verteld. Ja, maar ja, als ik er iets over vertel dan zeggen mensen van, ja, je hebt het gespoild terecht. Ik heb, ik, wel... zegt, ook weer ik heb gisteren wel de finale gezien. Ga je het vertellen of niet, dan kan je de mensen waarschuwen kunnen ze even hun knopje van het volume stilzetten tot het voorbij is. Maar wie kijkt er nu uitgesteld naar de finale van de slimste mens ter wereld? Je mensen weet die, die heel vroeg gaan slapen en heel vroeg moeten opstaan om te gaan werken. Het staat overal online, voorpagina's van kranten. Ja, klanten. dat is het probleem, hè, nu tegenwoordig. Oh. Ja. Nu, hoe dan ook, we weten dat Jacot Brok, die zat in de finale, mogen we wel zeggen. Onze weervrouw, die heeft dat steen steengoed ja, dat, dat kunnen we vertellen. Ja, ja. En we zijn heel trots, hè? Ja, we zijn heel trots. Ah, ah, ah. Ja, dat Mag je toch zeggen? Dat denk ik toch niet. Ach ja, kom maar. Charlotte Charlotte was ook heel goed. En Guga Behoel, ja, die was ook heel goed. Maar wat een finale, wat een crazy finale. Dat was gek. Als je het niet gezien hebt, zeker doen van mij. Goedemorgen. Daar gebeurt in Oudenaardweg met die kerstboom. Daar gaan we het straks nog even over hebben, ook natuurlijk. George Michael en Too Funky. Je stopt of verlengt, waar je ook bent. Met 4411 parkeer je zorgeloos overal in België. Bovengronds en ondergronds met één simpele klik.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 De kerstvakantie, dat is beter met de trein. Maar waarom eigenlijk? Wel, de feestdagen zijn het moment om de hele familie te bezoeken. Maar je moet wel overal geraken natuurlijk. Inderdaad, je kan kiezen tussen A, ons met mee aan de zee, B, Tante Nel in Belzelen of C, Nonkelkorneel in geel. Uh... Maar je moet niet kiezen, want met het winterpromoticket van NMBS reis je heen en terug tegen halve prijs tot 7 januari. Het winterpromotiket. dat is dubbele fun tegen halve prijs. Meer info op nms.be, NMS onderweg naar Beter d, d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 ja. Hoor weer wat men echt tegen je zegt met hoortoestellen van La Perre en steun onze actie voor de warmste week. La Perre, wij maken alle oren blij en samen maken we jongeren zorgenvrij.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 Hallo, ik ben Jonas en ik werk bij Koolruit En wij hebben nu niet te missen feestpromos. 20% korting bij aankoop van twee flessen champagne Marquis de Vion. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 31 december in onze winkels. Voorwaarden op Koolruit.be. Koolruit Laagste prijzen.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 Bankkantoor vlakbij. Bij Krelan vinden we dat vanzelfsprekend. Krelan, daar wordt u beter van. Twee woorden, Wil en tura, want ik heb je even nodig tussen Kerst en Nieuwjaar. Goedemorgen, 7 uur. Elke dag, telefoon 2, VRT Radio 2. En het VRT-nieuws krijg je vanmorgen van Shema Sai Goedemorgen. De grote kerstboom in Oudenaarde is omgevallen. Er vielen één dode en twee gewonden. En deze kerstvakantie gaan meer mensen op reis dan vorig jaar. In Oudenaarde in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 63 jaar overleden nadat ze onder een omgewaaide kerstboom van 20 meter hoog terechtkwam. Twee mensen raakten ook licht gewond. De boom die op de markt van Oudenaarde stond, waaide gisteravond om door de felle wind. Frederik Bourgeois was erbij en vertelt hoe hij die mensen probeerde te helpen. Kappen. Tien minuten voordat hij valde, ook al gebeld naar de technische dienst dat ik hem had zien bewegen. En toen we het eigenlijk allemaal goed en wel hadden verteld, ik kwam hij naar beneden. En dan zijn we onmiddellijk met alle mensen die hier in de buurt waren en naartoe gelopen. We hadden gezien dat er een drietal mensen onder zaten. Een man of 20, 30 zijn we bijna til aan de boom om de mensen ervan onder te halen. Volgens burgemeester Marnik de Meulemeester is het niet duidelijk hoe de boom kon omwaaien. We zijn ondertussen bezig met een onderzoek en het is nu nog te vroeg natuurlijk om de juiste omstandigheden dus van het voorval weer te geven. We doen altijd de veiligheidsrondgang, dat is nu ook gebeurd naar aanleiding van het slecht weer dus die aangekondigd was. Alles leek in orde te zijn, maar goed, dus het voorval heeft zich voorgedaan. De kerstmarkt in Oudenaarde blijft door het ongeval gesloten. Op het Assize-proces in Tongeren zijn de straffen bekendgemaakt voor de foltering en de dood van een man van 33 uit Genk. Hij zou drugs hebben gestolen en werd vier jaar geleden dagenlang gemarteld, waarna hij later stierf. Twee broers krijgen daarvoor 23 en 25 jaar cel. Drie andere mannen kregen 22, 20 en 15 jaar gevangenisstraf. Acht anderen kregen lichtere straffen. Brussels Airport verwacht in de kerstvakantie meer dan 850. 50.000 passagiers. Dat zijn er meer dan vorig jaar. En het heeft onder meer te maken met een aantal nieuwe bestemmingen waar je naartoe kan vliegen vanuit Zaventem. Zoals Amman in Jordanië. Bij de luchthaven zijn ze voorbereid op de drukte, zegt Essenshoa Leeklee. Het is iets drukker op de luchthaven natuurlijk. En vooral vandaag, wat een echte vertrekdag is. Met zo'n 60.000 passagiers in totaal. Maar dat is natuurlijk minder druk dan bijvoorbeeld een zomervakantie. Dus we zijn goed voorbereid. En we gaan ervan uit dat alles vlot zal verlopen. Passagiers kunnen altijd online even nakijken hoe laat ze precies op de luchthaven moeten zijn voor hun vlucht, om dan zorgeloos aan hun vakantie te beginnen. De fusie van Galmaarden, Gooik en Herne in Vlaams-Brabant is officieel goedgekeurd door de gemeenteraden van de drie gemeenten. De naam van de fusiegemeente werd vorige week al bekendgemaakt, Pajottegem. Volgend jaar zullen alle technische en praktische zaken worden geregeld, onder meer over de straatnamen. En op 1 januari 2025 moet de fusie dan volledig rond zijn. De nieuwe gemeente zal dan zo'n 25.000 inwoners tellen en de grootste van Vlaams-Brabant worden. In Praag in Tsjechië onderzoekt de politie of de dader van de schietpartij van gisteren ook een man en zijn baby van twee maanden heeft gedood. De lichamen werden vorige week ontdekt in een bos. De student schoot veertien mensen dood aan de Universiteit van Praag. Er vielen ook 25 gewonden. Hij had ervoor ook zijn eigen vader vermoord en stapte na de aanval zelf uit het leven. In het universiteitsgebouw zijn er heel veel wapens gevonden. Morgen is er een dag van nationale rouw in Tsjechië. In het voetbal heeft A-agent met 4-0 gewonnen van OH Leuven. Trainer Heijn van Hazenbroek had ook in de tweede helft graag nog meer gezien van zijn ploeg. De tweede helft enigszins beter misschien, alhoewel toch ook niet echt overtuigend. Want uiteindelijk moesten we wachten tot we een tweede doelpunt maken. Ja, om pas helemaal de match naar ons toe te trekken. Hè. Dan zakte het bij hen een beetje in en dan scoor je snel een derde en ja, dan is het over. Gent staat nu derde, OH Leuven is voorlaatste. En in de Champions League Volleybal heeft Mazajk zijn vierde match in de Champions League gewonnen. Het werd 3-1 tegen het Romeinse Galati. Mazajk heeft nu twee van zijn vier matchen gewonnen. Het staat nu ook tweede in de groep. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Tijdens een extra gemeenteraad in Mechelen heeft burgemeester Bart Somers de aanpassingen aan de verkeerssituatie op de vesten nog eens verdedigd. Een historisch orgel dat nu in de kapel van Sint-Elisabeth-ziekenhuis hangt in Turnhout zal volgend jaar worden gerestaureerd. Veel bewolking en af en toe regen met tussendoor een streepje zon. Het wordt zo'n 10 graden met windstoten tot 60 km per uur. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van 14 Nieuws. En er was er toch iets gebeurd, haaio, vertel eens. Ja, één ongeval op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Daar moet je in Gentbrugge opletten voor een ongeval op de linkerijstrook. En nog even waarschuwen dat in Brugge de Konzetbrug afgesloten is sinds uh, gisteravond eigenlijk al. Je kan wel omrijden via de Copurenbrug. Zo klinkt einde jaar bij ons. Goeiemorgen, Peter en Kim. In aan de ceiling van Lionel Richie. Het is vandaag 22 december, de dag voor de kerstvakantie. Als je vakantie hebt, natuurlijk. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je vrijdag begint. En dan zal je kunnen horen tussen kerst en nieuw. Of Lionel Richie nog altijd op 485 staat. In de Radio 2, top 2000, hoger of lager. Vanaf maandag kan je trouwens stemmen voor die laatste 20. En ik heb jou daarvoor nodig. Straks al een nieuws daarover. Veel wind, regen, wolken, ja, dat is niet het kerstweer dat je wil natuurlijk. Maar hoe goed is dat? Gert Verhulst en Ellen Kalleboud. Dat is heel goed nieuws. Echt? Ik vind Gert een leuke gast, maar je weet, ik ben een heel grote fan van Ellen. Hè? Ja, leuk hè, zeg. Jozef is de meest Maria. onderschatte kracht van de familie Verhulst. Zou zij het zijn die de boel recht houdt daar? Daar ben ik heel zeker van. Ja, dan straks even checken. Ja, we zitten met een bijzondere vraag voor Gert, want we hebben hem betrapt op een bijzondere leugen. Te kijk, Twee zelfs, dat hoor je vandaag nog in de show. Lekker druk op de luchthaven als je naar de zon gaat. Heel veel plezier of gaat skiën, Wees toch een beetje voorzichtig. En dan dat verhaal uit Oudenaarde was daarnet al in het nieuws. Er is een ramp gebeurd gisteravond in Oudenaarde op een ja, vreselijke manier. De kerstboom op de Grote Mart die is omgevallen. Uh, en daar zijn mensen onder terechtgekomen. Shema, vertel nog eens juist. Drie mensen zijn daar onder terechtgekomen en twee daarvan hebben lichte verwondingen. Maar één vrouw werd ter plaatse gereanimeerd is dan ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen. Ja, het gekke vooral, we hadden het daar een paar weken daarvoor ook al over, die boom stond al scheef. Ze hebben die moeten rechtzetten, natuurlijk heel veel wind. Nu dat hij gisteren ook was en in Oudenaarde woont, is Francis van Assen van VR Ten Nieuws. Francis, goedemorgen. Goedemorgen Peter, en Shema Goedemorgen. Kim. Ja, hoe is die sfeer daarin tussen in Oudenaarde, na dat ongeval? Ja, dat was uh, vreemd hè, gisteravond. Ik ben eraan gekomen een kleine uh, ja, 40 minuten nadat het gebeurd was. En ik moet je inbeelden, ja, je komt op een, uh, een groot marktplein uh, vol sfeerverlichting, kerstverlichting, een uh, paar kraampjes van de kerstmarkt die uh, nog open zijn. Mensen staan stonden gezellig iets te drinken, zoals dat gebeurt op zo'n uh, kerstmarkt. Uh, en dan midden op dat plein zie je een zwart gat waar die Kerstboom stond, hè? Uh, mooi versierd. Een paar minuten nog uh, daarvoor. Uh, vol hulpdiensten, brandweer, uh, ambulances, uh, politie. En uh, je hoort, uh, toen ik eraan kwam, hoorde je het, uh, het uh, geluid van kettingzagen. Uh, want de brandweer was bezig met een deel van die bomen in stukken te zagen. Mm. Om te proberen het laatste slachtoffer van onder die, die boom te halen. Dus mensen staan aan de ene kant... Uh, iets te drinken nog, uh, de rest van een glas licht te drinken, letterlijk. En uh, je hebt een soort indruk van ja sfeer en gezelligheid. Aan de andere kant uh, is uh, vijf meter daarvan een ramp gebeurd en proberen mensen iemand te redden die op sterven na dood is. Mm, vreselijk. Ja, wat mij toch opviel een paar weken geleden was die boom. Daar was al van alles over te doen geweest. Klopt. Inderdaad. Dus de boom was aangeleverd toen. Dat bleek de verkeerde boom te zijn die geleverd was. De stad heeft toen gekozen van oké, okay, behoud die boom. Mm -hmm. uh, die was geplaatst geweest, uh, maar een paar dagen uh, nadat die geplaatst was, was die scheefgezakt. Uh, de technische dienst van de stad die heeft die boom dan uh, uiteindelijk wel mooi uh, mooie recht gekregen opnieuw. En tot dan, tot gisteren, was er eigenlijk niets aan de hand. Uh, ja tot het zatale gebeurtenissen uh, met, die, met die windstoten gisteravond. Natuurlijk nu wat nee. opvallend is, hey, toen uh, alle hulpdiensten weg waren en, en het parket gisteravond later plaatsen was om het eerste onderzoek te doen van wat is er nu eigenlijk precies gebeurd en hoe zou het kunnen gebeurd zijn, toen zag je duidelijk dat... Uh, de boom eigenlijk niet opnieuw scheef gezakt was, zoals de, de vorige keer, mm -hmm. maar letterlijk afgekraakt is. Want ja. de, de, het onderste van, van de stam van de boom, die zat wel degelijk nog verankerd in de grond. Ja. Uh, dus die boom is, uh, als, zoals ik het kon zien gisteravond, is letterlijk afgekraakt. Tjooi. Dus waardoor, dat natuurlijk weer uh, de vraag natuurlijk. Het ja, ja. zal nooit meer hetzelfde zijn in Oudenaarden, toch? Nee, nee. Uh, het was de eerste keer dat er uh, een soort nieuw concept was. Tot, tot voor een paar jaar stond er altijd een, een uh, ijspiste op de markt. Ja. Uh, en de vorige jaren een, een, een, een kruis uh, En nu hadden ze een nieuw concept, een soort winterdorp. Uh, gezelliger eigenlijk dan de vorige jaren. Uh, met die boom als centrale plek. Uh, ja, dat zal altijd herinneringen op de volgende jaren uiteraard. Ja. Voor alle duidelijkheid, de kerstmarkt is nu gewoon dicht en die blijft ook dicht waarschijnlijk, Francis. Die blijft in elk geval zeker vandaag dicht en De burgemeester vertelde mij gisteravond dat uh, ja, tot nader oort dicht blijft en ze gingen gaan bekijken of hij nog open gaat dit jaar of niet. Ja. Dank je wel voor informatie, Francis van Assen van Nieuws. Het hele verhaal lees je ook bij ons op veertiennieuws.be Bon, ja, gekke tijden. Dan heb je nood aan liefde. En liefde die krijgen we van Bazaar en Pommelin Thijs. Hoe goed is Bazaar bezig dit weekend? Er zijn drie concerten in het Sportpaleis. En Pommelien Thijs, die kan maar gewoon negen Mia's winnen. En als die twee samen een song maken, wat geeft dat zegt? Ze hebben het gedaan voor de warmste weken. Kon die al beluisteren. Al een paar dagen op de warmste luisterpaal. Maar nu gewoon ook op de radio en in heel de wereld. Met een liedje met een enorm mooie tekst. Zet hem nu gewoon heel luid. Pak mekaar eens goed vast. Want we kunnen dat gebruiken. Hou mij vast. Stand. Het lijkt kleine vanaf hier. Ik zou meer. good, good, good. En Pommelien Thijs. 17 over 7, goedemorgen zeg. Kan ze toch hè? Onwaarschijnlijk. Ze ja, zal maar in Oudenaar wonen en daar wakker worden vandaag. Ze is wel een vreselijk, vreselijk verhaal. Bo, um, misschien belangrijk. Ik heb hier op dit moment twee kopjes, ja. twee mokken. De een is van Goedemorgen Morgen. Heel mooi. En de andere, ja, beschrijf eens Kim, prachtig toch? Ja, het is prachtig. Het is een tas die we uh, gisteren gekregen hebben in Efteling om uh, aan een Punto-Punto-kandidaat te geven. Er staan allemaal verschillende kleurtjes op. Pardoes staat erop. Uh, wat staat erop? Grootkapje. Op? Oh. je bent er de hele tijd oh, aan ja, bewegen. Het is moeilijk te zien. Het is, Bloemen ja, is, je wilt het is van die winnen. alles. Je wil die winnen. Het is de laatste kans. Gisteren is hij niet de deur uitgegaan. Dus vandaag wel. Als je nog wil meespelen met Punto-Punto, het punto, laatste keer van dit jaar...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 Genk. Meer info op radio2.be. Koken met gezond verstand, dat is koken met PFAS-vrije pannen van dagelijkse kost. Is je matras ouder dan 10 jaar? Wacht niet langer en informeer je bij een echte specialist om je slaap nieuw leven in te blazen. Een wijze raad van de Slaapraad. Er hoeft maar één de zij.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 Een wijze raad van de Slaapraad. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. We gaan live over naar Puurs in de provincie Antwerpen. Goedemorgen. Is dat Antwerpen of is dat nu Vlaamse Brabant? Want ik wissel altijd. Puurs, Puurs is Antwerpen. Ja, Net Antwerpen ja. zo, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, dag. Linde Dries uit Puurs. Maar ja, Linde Dries, een vrouw van 11 jaar uit Puur, zesde leerjaar. Uh, en ja, Ah, wel goed, jij speelt musical. Straks komt dus Gert dat de baas van alle musicals van heel de wereld. Uh -huh. Moeten wij we hem iets ja. doorgeven, Linde? Uh, dat mag wel. Ja, dus uh, wat zijn jouw sterke punten? Uh, dansen vooral. Oh, daar is die zot van. kan hij sowieso gebruiken. We geven het door, Linde. Misschien dat jij dan de hoofdrol kan krijgen in de volgende musical. Maar vooral, nu niet zingen, maar punto-punto spelen. Je weet, het is, oh, het is een exclusieve prijs. De exclusieve Goeiemorgen, morgenmok en die van de Efteling. Eén letter van het antwoord krijg je. Vul gewoon aan en bij drie juiste antwoorden. Dan één je er twee. Speel snel en pas als je het niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de V van Veel Succes. Welke V doe je met een boot op het water en is ook een plant? Varen. Wow, rustig. Welke W is een vak op school met veel getallen en moeilijke formules? Oh. <laughs> Welke X is een muziekinstrument dat je bespeelt met twee stokjes? Kielpond. Welke Y is volgens de legende een groot wit monster dat in de bergen leeft? Pas. Ja. Ah. Wow, man. Oh. Dat, ging, dat ging hard. Ja, goed gedaan, hoor. Zalig. Ben je altijd zo, Linde? <laughs> en... Nee. <laughs> maar zo snel, wauw. Ja, de V boot op het water en ook een plant is natuurlijk gevaren. Wiskunde, topvak op school met veel getallen en moeilijke formules. De X-muziekinstrument dat je bespeelt met twee stokken. Xylofoon. Ponte, ponte. Lindeke, Lindeke, Lindeke. Ja. <laughs> je hebt er twee gewonnen. Ja. Goed, je ziet dat dat een jong brein is, hè? hoe snel dat dat denkt, dat is niet normaal. De slimste Linde ter wereld even aan de telefoon. De Yeti was de laatste trouwens. Dat is dat witte monster dat in de bergen leeft. Oh, niet erg. Had je ja. niet ja. nodig. Zeg Linde, veel succes ermee en dank je wel. Dank je Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgen, Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Goh, pak maandag 8 januari. Je hebt heel de hele kerstvakantie de tijd om je in te schrijven. Dat is misschien handiger dan iemand die het niet echt meent. Fuck you. Look inside, look inside your tiny mind and look a bit harder Cause we're so uninspired So sick and tired Of all the hatred you harder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 Not how you find it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 Dat was nog eens een heet zeg Lily Allen en fuck you. Sorry. Altijd op maat. En witte kerst, dat zit er niet meer in natuurlijk. Wel heel veel wind heb ik gemerkt weer. Manbram, Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik zou het best begrijpen moesten de mensen mij een fuck you uh, toewensen. Want het ziet, er, het ziet er echt niet zo goed uit, hè. Nee, um, De zon die komt vandaag pas op rond uh, kwart voor negen. Dus dat wil zeggen dat we nog altijd in de langste nacht zitten. En we krijgen dan ook uh, vandaag de kortste dag. Hè. En dat wordt een heel natte dag met veel wolken en ja, toch wel soms lange periodes van regen helaas. Veel wind ook inderdaad, met een vijf of voor in het binnenland. En aan zee is dat opnieuw zo'n zes à zeven voor, net zoals gisteren met windstoten tot 70 km per uur. En een uh, graad of 9 vandaag. Dus dat is vrij zacht, maar door die wind voelt het toch allemaal wat frisser aan. Vanavond en vannacht wordt het uh, stilaan wat droger. Wel nog altijd veel wind. En ook morgen blijft die wind nog goed doorwaaien. Het wordt wel wat droger morgen, met uh, nog altijd veel wolken en een graad of 10. Maar dan, uh, zondag en maandag zijn opnieuw twee heel natte dagen, met veel wind bij 11 of 12 graden. Ho! Oh. Kijk, ja, ja. We gaan het ermee doen, we gaan het ermee Prettige feesten, Bram. Ja, voor jullie ook. Er is een belangrijk iets, want wie staat er op oudejaarsavond op 1 in de Radio 2 Top 2000? Dat bepaal jij vanaf maandag. De hele lijst van die Radio 2 Top 2000 staat nu al op radio2.be. En dit wordt even belangrijk. Behalve de laatste twintig songs, die staan nog in de alfabetische volgorde. Heb je gezien dat Pommelien Thijs daar intussen ook in staat? Die komt los binnen, met haar zomerhit Ongewoon. Straf. Summer of 69, staat er ook in. Bohemian Rhapsody van Queen, ja, natuurlijk staat die er ook in. Maar, kijk, je doet ermee wat je wilt, maar het is toch echt een heel bijzonder jaar geweest voor Will Tura. Hij heeft verteld dat hij niet meer zal optreden. Volgende week zijn er een paar heel bijzondere concerten waar grote artiesten songs van hem spelen. Het is een monument, maar hij heeft nog nooit, nooit op één gestaan in de Radio 2 Top 2000. Dat kan toch niet? Dus, stem op wil. Je kan er zelfs los een DAB Plus radio mee winnen. Vanaf maandag kan je stemmen. Stem goed. Je gaat daar geen spijt mee hebben. En welk liedje is dat dat in die Top 20 staat? Eenzaam zonder jou natuurlijk. Radio 2 Top 2000.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 Ik ben zo eenzaam zonder jou. Wiltura staat 13 keer in de Radio 2 Top 2000. Dat is 130 keer te weinig, maar wel erg goed. Eenzaam zonder jou staat dus nog bij die hoogste 20 en die staan nog niet in de goede volgorde. Stem die vanaf maandag gewoon los op 1. Kan je radio mee winnen? Een Plus radio Wat moet voor jullie op 1? Wie zou jij nog stemmen van die laatste 20? wel, ik heb gezien dat Barry White er nog tussen staat met You're the first, the last, my everything. En dat is een van de, ja, dat is een van de meest favoriete nummers van mijn papa. Hmm. En die ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar is wel aan de betere hand. Dus ik hoop, tegen dat het uitgezonden wordt en het staat op één, dat hij er zelf van kan genieten en mee kan luisteren. keuze. Daarom Barry White. Barry White. Shema is nog even aan het kijken. Wel, ik zag Afrika van, van Toto. Toto. En ah. Ik zou dat anders niet kiezen, maar ik heb die dus live gezien op de Night of the Proms. En dat was echt spectaculair. Just. Ja, je mag maar één keer meer stemmen voor één song. Dat is vanaf maandag allemaal. Want DJ Siska Schoeters die opent die Radio 2 Top 2000 maandag op spectaculaire wijze. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.be. Catnet komt naar je toe met Catnet Kerst Ontmoet de cast van Like Me voor de allerlaatste keer Neem een foto met 3 hertz en nachtwacht Zing en dans mee met de catnet Band Zijn jullie er klaar voor? En duik in vele attracties in Plopsaland de pannen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 Oh, kerstlotto, o kerstlotto, wat is je jackpot wondermooi Ongelooflijk 3 miljoen, het is te seizoen om mee te doen O kerstlotto, o kerstlotto, wat is je jackpot wondermooi In december zijn het feestige geluksdagen Speel nu Lotto, er is zondag 24 december 3 miljoen euro te winnen met extra kerstlotto En zaterdag 23 december 1 miljoen euro met Lotto Hi, wij zijn Sunweb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 Niet. Een campagne van Vias Instituut, de Belgische Brouwers en Asturalia. Geen zorgen maken, maar het nieuws niet vergeten. Het is intussen wel al drie over half acht. Shame, er zijn nog altijd grote softwareproblemen bij Fluvius, de netbeheerder voor gas en elektriciteit. Daardoor krijgen duizenden mensen geen energiefactuur of veel te laat, sommigen zelfs al twee jaar.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 niet zomaar mogelijk is. Hij zou ook verder willen gaan met tweerichtingsverkeer, maar hij gaat het niet zomaar invoeren als het technisch niet kan. Daarom wordt het nu selectief gedaan in plaats van voor iedereen en de stad gaat kijken wat de kruispunten aankunnen. Als die meer aankunnen, zullen ze verder opengesteld worden, maar enkel als het kan voor de verkeersveiligheid.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 Veel wolken met buien en regent wordt zo'n 10 graden met windstoten tot 60 km per uur. Morgen is het over het algemeen zwaar bewolkt bij zo'n 10 graden. Zondag zwaar bewolkt met regen of buien en de maxima liggen rond 13 graden. Yo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel eens. Het is heel kalm op de weg. Wel uh, opletten voor een ongeval op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen in Gentbrugge. Links is daar versperd. Een klein beetje vertraging zie ik daar vanaf Zwijnaarden. Op de Antwerpse ring richting Nederland opletten op de afrit in Borgerhout. Daar staat een defect voertuig op de rechte rijstrook, dus in die bocht. En dan uh, door een ongeval is ook de E25 van Luxemburg naar Luik in Sprimont. Dat is even voor Luik, volledig versperd. Zo klinkt. Ja, en dan jongens, jullie hebben een dikke hit en het is ook gebeurd. Have Merry Christmas tenminste, Everybody van Slade. Goedemorgen. Die blijft maar gaan, die Margot van de Regio. Dat is ook een jong veulen nog, hè? Dat is wel. Hoe gaat het eigenlijk met ons trekpaard Veulen? Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Ik zie je daar inderdaad ook staan bij het trekpaard Veulen. Remy in het provinciaal domein Huizingen in Vlaamse Brabant. Die gingen naartoe in juni. En intussen zijn we zes maanden verder. Wat is er zo o, bijzonder o. aan dat trekpaard Veulen? Oh, maar heel veel. En Remy is in de tussentijd ook enorm hard gegroeid. Hij is nog altijd even lief. Maar Sam Stijlemans, jij bent hier de ploegbaas dierverzorging. is flink aangesterkt. Hè? Ja, hij is ondertussen al heel goed uitgegroeid. Uh, hij is nu bijna zeven maanden oud, dus ja, dat blijft niet klein. Nee, nee, absoluut niet. Kan je eens zeggen hoe hoog hij exact is of hoe zwaar ja, hij weegt? Exact de hoogte. Dat zal denk ik rond uh, meter 30 nu zitten, schoftoogte. En ik denk dat hij naar de 200 kilo gaat ongeveer. Ja. Oké, okay, ja, dat is niet min. En hij gaat alleen nog maar groeien. Het was voor uh, Remy vijf jaar geleden dat er hier nog eens een Brabant geboren was. En jullie hebben die papa toen echt heel specifiek uitgekozen omdat een zeer sterk type was. Omdat hij ook heel gemoedelijk was. Ja. Is dat eruit gekomen bij de Remy? Ja, zeker. Uh, wat we hem nu tot nu toe al moeten leren hebben tussen aanhalingstekens uh, is heel vlot verlopen. En, uh, het is een hele zachte van karakter, een heel lief uh, paard. Dus, uh... ja. Ja. Tussen zit hij hier tussen ons uh, te paraderen, maar dat is, dat is allemaal uh, perfect. Uh, is, oh, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik word er kei gelukkig van van dat paard, sorry. Um, terug uh, over naar de orde van de dag. Tot en met de Tweede Wereldoorlog was het Brabantstrekpaard het grootste exportproduct van ons land. Toen kwamen al die gemotiveerders autoriseerde voertuigen. Waarom blijven jullie dan toch zo inzetten op, op, op het fokken van Brabant strekpaard? Ja, het is officieel cultureel erfgoed, dus uh, ik vind dat tof dat de provincie hem daar ook voor wil inzetten. Het is heel belangrijk dat dat in stand blijft uh, gehouden worden en uh, dat er veulens gefokt worden, dat er blijft met gewerkt worden, dat de mensen niet vergeten hoe belangrijk dat dat eigenlijk was voor ons land. Ja, en waar is Remy? De micro hangt ertussen rond. zijn hoor, Waar is Remy dan nu zoal mee bezig op deze leeftijd? Ja, ze noemen dat het veulen, ABC. Dus dat is eigenlijk een alsterke kunnen aandoen, vastgebonden staan, heel simpele dingen, wat wij normaal vinden. Dat leren wij hem nu al aan feitelijk. Dus hij gaat ook mee al met zijn mama als die terug aan het werk gaat. Dus mee het bos in, mee wat bewerkingen doen, hout uitslepen, zulke zaken. En komen er binnenkort dan ook broers en zusjes voor Remy? Aangezien dat dat toch zo belangrijk is voor jullie, die traditie? Het eerste jaar zal het niet zijn, maar het is toch de bedoeling dat we om de twee, drie jaren veulen zullen fokken in oh. de toekomst. Ja. Hey, dat is kei fijn nieuws. Ja, dat is super nieuws. Ja. Oké, okay. heel leuk. En weet ook dat je elke woensdagmiddag vanaf uh, januari hier ook dingen kan komen doen met de kinderen en, en de trekpaard aan het werk kan zien? Klopt, ja. Dus uh, vanaf januari weer, uh, na nieuwjaar, uh, starten we weer met uh, demonstraties voor het publiek. Dus dat is drie keer per maand dat er op woensdagmiddag een activiteit gepland staat, gericht op kinderen ook samen met onze trekpaard. Oké, okay, ik kom dat zeker dan eens bekijken. En ondertussen uh, is mijn apparatuur en uh, mijn, mijn, mijn broek hier al bijna opgereden, opgegeten door Remy. maar uh, ja, hij, hij maakt hij stelt het heel goed. Ja, ja je, moest, je moet je geen suikerklotjes nee. in je zakken steken Margot. Nee. Margot van de regio. Zometeen een werkpaard en zijn Mary bij ons. Another early flight, I'm staying up at night. Cause I have worries of a different kind, wishing that I was wrong. I said it all along. Mm. The road was always hard, left my mama's empty heart. But she's the reason that made me start another pointless fight, holding up my inner light I don't forget it, so I try to forget it Still sometimes, the doubt gets to me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 Van Berg. goedemorgen hoor. Het is 13 voor 8. Een gezellige ochtend, ciao. Het is bijna kerst. En we gaan het al een beetje vieren, want luisteren en kijken gezellig mee in de app van Radio 2, want ze zijn er. De Jozef en de Maria van de Vlaamse showbiz. Uh -huh. Ja, Gert Verroost en Ellen Kalleboud. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en niet te vergeten, wie is er nog, Peter? Ah, daar is ze. Ik was er. Al... Leo, ja. hier, hij is hier bij mij. Over een trek... superbraaf. Over een trek over een trek, veel en paard gesproken. aan mij. Hoe, hoe groot is die ook? Uh, groot weet ik niet, maar hij weegt 52 kilo. Oeh. Kijk, ja. een nou zoveel als kik. Ondertussen <laughs> nee, wel, ja. <laughs> ja want ik kreeg gisteren een berichtje van Gert van ja, kan Leo absoluut... Absoluut meekomen, want uh, anders hebben wij een probleem. Ja, daar is een praktisch probleem met Wandelen leg de geit eens uit, schat, want Ja, nee, wij moesten niet keihard zijn. Mo ik moet dan om al zes uur vertrekken. En dan moet ik al klaarzitten in die auto. Maar die Leeuw moet nog naar buiten. Die moet nog eten hebben. En dan moet ik doen alsof ik niet vertrek. Want dan is het ja. een Dus voor mij is het soms gewoon simpeler om hem mee te pakken. kan ik een half uur langer slapen. Anders was hij om drie uur al moeten opstaan. Ja, oh. om te doen alsof ja. ze dus niet ging vertrekken. Ja, voilà. Ja. Ja. Jij hebt ja. mij, uit, mijn kip. Maar vooral, je kwam net je van, je, van je Tafel, Gert, want gisteren was er nog de slimste tafel. Ja, ja, ja. Nou, de slimste mens ter wereld. We moeten opletten wat we zeggen, want er zijn mensen die uitgesteld kijken. Maar zonder te verklappen wie er gewonnen heeft, hoe spannend was dat? Het was heel spannend en er gebeurde in die finale iets wat nog nooit gebeurd Het was heel tactisch allemaal, ja. moeilijk uit te leggen, maar als je het ziet, dan ga je het begrijpen. Dus het was heel, het was heel bijzonder. En, uh, heeft dat heel goed gedaan, hè. De winnaar of winnares nee. heeft het heel goed gedaan. Ja. Ja, misschien, oh. de mensen die het niet willen horen, moeten nu gewoon even uitschakelen, want anders kunnen ja. we echt geen programma maken. Ja, ik vond het straf. Jacot, ik was zo fan van Jacot, ja. Ja. maar ze heeft het niet gehaald. Want die heeft ongelooflijk straf gespeeld en ze heeft gewoon een beetje pech gehad dat ze op de verkeerde tegenstander gebotst is. Hè. Ja. Ja. Maar ja, je kent er alles van, hè, Peter. Je hebt uh, ge ja. gewonnen, hè, ooit. Top. Ik heb uh, ooit iemand kapot gemaakt. maar ja. Uh, ja. Je hebt toch ook ver geraakt tot ja, in de finale. Ja, ja, ja. Ja, nee. Tot in de finale, maar dan werd ik gewoon weggespeeld door twee beroepskwisters eigenlijk. Ja. Maar ja, ja. Zou het iets voor jou zijn, Ellen? Nee, ik denk, het niet. ik denk dat ik ook niet zo lang kan blijven stilzitten. Die show duurt drie <lacht> uur of zo. Nee? Ja, dat is eindeloos. Ja, opnames zijn lang heel lang. Ik is zot voor zo lang daar te zitten. lang, hè. Nee, want dit is nu, we zitten hier in een rukken, dat is de max. Ja, maar ik zit <lacht> zalt, hè. Die... Ze is al aan het bewegen, ah, ja. af die stoel, op die stoel. Ik, nou, ik hoef geen stoel, dus ik zit zo half. Zo, hè. En dan heb het nog. Maar dit weekend, vooral kerst natuurlijk. Hoe is Zijn de cadeautjes al klaar, Ellen? Amai, die liggen al een drie weken klaar onder de boom. Ja, je kijkt naar mij, maar ik heb nooit iets te maken met de cadeaus. Ik doe ze alleen open, maar ik heb nog, uh, ook dit jaar geen enkele cadeau. Alleen die voor jou heb ik gekocht. Ja, ja. dat is het belangrijkste. Oh. Ja. Dat Zie je wel, wat heb ik daar straks gezegd? Ellen regelt alles. Ik heb het er straks voorspeld. Ja, we hebben dat gehoord toen zaten we in de auto. <lacht> ah, goed. <lacht> zeg, wat heb, jij, wat heb jij vorig jaar dan gekregen van Gert? Weet je dat nog? Ah, ik heb je gekregen worden, ja? Oh nee. Oei ah. oei. Oh. <laughs> Ik heb het zelf gekocht waarschijnlijk. Nee, dat was voor mijn verjaardag. Maar verjaardag en kerst en eeltes, Een handtas, he? denk ik voor jou. Ja. Er, er dan twee gekregen? Ja, zich. Ik heb indruk gemaakt. op mijn Ik kijk nu al uit naar het cadeautje van dit jaar. Zou het een handtas kunnen zijn? Nee, nee, nee, nee, nee. het is een, uh, een, uh, een juweelachtig iets ding. Voilà. Ja, ik weet het. Ik was, ik was erbij. Dus ik. Ah, ja. dus. Ja. Meer. Nee, hey, Peter, maar dat soort dingen koop ik nooit alleen. Hè, want dat zijn, dat zijn soms dingen die toch een beetje geld kosten. Ja. Uh, Ellen is altijd heel eerlijk. Als iets niet mooi vindt, dan zegt ze het gewoon. Oh nee, ik vind dat niet mooi. En dan zitten er echt voor L.U.L. Op kerstavond. Dus ik neem dat risico niet. Dat is een goed systeem eigenlijk. Goed ja, gedaan. Ja, de verrassing maar, is klein dan, maar het is tenminste er goed. Maar ik ben heel tevreden. Dus. Ah. Gelukkig. <laughs> ik heb een kleine teleurstelling voor jullie. Maar oh. dat, dat heeft een technisch verhaal. Omdat jullie kerstsingel staat nog niet in de Radio 2 Top 2000. Oei, oei, oei. oei, oei. Ja, dat ja, heeft ja. te maken met die, die is nog niet oud genoeg. moet minstens een jaar oud zijn. Vandaar. Ah, maar dan is het voor volgend jaar. Hier zou ja. We gaan hem spelen. Hè. De verhulstjes die een prachtige kerstsingel gemaakt hebben. Wil jij mijn kerstcadeautje zijn? Graag, Gaan. Toch een praktische... Ja, voor de, goed voor de sabam. Toch een vraagje erbij. Hoe lang gaan jullie nog door met de verhulstjes? Is daar een plan bij? Daar is geen plan. Wij gaan van seizoen naar seizoen. En we zijn nu aan het zien of er nog een vervolg komt. Maar zelfs dat ligt nog niet 100% vast. Maar de kas is heel groot. Maar het is niet dat we een plan hebben. Zolang we het allemaal leuk blijven vinden, blijven we het doen. Maar uh, ja, bon, het moet voor niemand. Het is, het is eigenlijk een hobby. Het is een, hobby, maar het is een van, hobby. Het is een heel plezant hobby. zeker. Ik word daar ja, ja. heel gelukkig van. Allee, dit is de beter. Echt is. waar. Bo, we, gaan, we hebben zelfs Beeld erbij. Je kan volgen in de app van Radio 2. We <lacht> hebben de kerstsingel van de Vrolstjes met Beeld en Geluid. Wil jij mijn kerstcadeautje zijn? Lieve mensen, deel je gevoel even in onze app. Wat je ervan vindt en of die in plaats verdient in de Radio 2 Top 2000 volgend jaar. <lacht> Beelden. En kijk, dit is het volledigste. Wil jij mijn kerstcadeautje zijn? Gert Verroost en de Verroostjes. Zal op de tafel staan. Voor mijn ware kooktalent, dat wordt vast alweer een meidje op ons bord. En dit jaar zijn de cadeautjes wat gewaakt. Want ik roep. Cadeautjes zijn onder de boom. Ja, de, de ene zingt al... Uh Intenser dan de andere. Intenser, mooi gezegd, ja. Peter. Ik voel mij niet aangesproken. Nee, dat pas op, even toch voor alle duidelijkheid. Ellen ambieert geen zangcarrière. Want er zijn mensen die geven dan zo in, in berichtjes op de soos... Ze denkt dat ze kan zingen. Oh. Denkt ze helemaal denk niet. niet denk ik denk nee. niet dat ze dat zo, denken. Nee, lijkt Nee, nee, maar hey, mensen denken dat... al oh, zij daar. Hè, maar uh, nee, nee. nee er, er zit geen vervolg in waarschijnlijk. Dat is ik vond, het is een verplichte nummer. Ik ik vond vond het repertoire gaat beperkt blijven. Huh? Het gaat dit jaar een grotere chakosje. En ik voel het nu al, sowieso. Gezegd. Dan komen heel mooie reacties binnen van de mensen. Ze Zeker, Guy Apers uit Boom zegt: het kerstliedje brengt leven in de brouwerij. Dansen maar. Annie Pauwman zegt: de mooiste kerstvraag van dit jaar. Wil je mijn kerstcadeautje zijn? Super familie, I love it. Petra de Pauw is uit Merelbeek is ook helemaal van um, Ik wil altijd jullie kerstcadeautje zijn. Oh, ik vind oh, oh. jullie een prachtige familie. Ook ons Leeuwen. Jij zou een goeie kerstman zijn, hoor ja. ik nu. Ho, ho, ho. <laughs> we hebben een klein probleempje. Oh. Ik weet dat jij normaal zin nooit ligt, maar toch hebben wij jou betrapt op twee flagrante leugens. Ja, ik moet zeggen, we reden hier naartoe. En jij kondigde dat al aan. En ik zit volledig in de stress, zweetplekken overal. Dus ik ben heel benieuwd. Maar voor negen uur ben je ervan af. Ja. Maar ja, we, we waren geschrokken. Oh. Zo zeg je, ja. En Elle gaat ook zeggen van... "Mayschap, dat wist ik niet van u. Ah, ja, je gaat iets bijleren. Schij, de loer. Zeg, wat gaan wij eten met de feestdagen? Uh, zullen we swipen? Krabsla met avocado komkommerkoelie romige soep van zoete aardappel. Herttigebraad veneur met verse kroketten. Switch van je chat naar de dagelijkse kost-app en swipe links voor, rechts voor. Mm. Tot je matcht. En voilà, je boodschappenlijstje staat klaar. Download de dagelijkse kost-app en ontdek als eerste het dagelijkse kost kerstmenu. Sleeplife, nu bij Sleeplife. Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleeplife, Sleep voelbaar beter slapen. 9 euro. Wow, 9 euro. 9 euro per dag.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 Breng je kapotte lampen naar de supermarkt zodat we de grondstoffen kunnen recycleren. Recupel.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 hoogtijd Hoog tijd dat jij u niet meer aanpast aan uw bed. Maar uw bed aan u. Exact. Het is tijd voor een Sleeplife Bed. Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Winterdeals op alle slaapcomfort en slaapmode. Sleeplife. Voelbaar beter slapen. Sleeplife. Kerst met de Veroostjes, dat we je toch niet missen. We moeten wel nog even de leugenaar in Gert Veroost ontmaskeren. Ja, gebeurt allemaal nog voor 9 uur. Goedemorgen. Elke dag telt voor 2, Radio 2. Het is intussen 8 uur het nieuws krijg je vanmorgen van Shima Saïsaï. Goedemorgen. De grote kerstboom in Oudenaarde is omgevallen. Er vielen één doden en twee gewonden. En duizenden mensen hebben nog altijd problemen met hun energiefactuur door Fluvius. In Oudenaarde, in Oost-Vlaanderen, is een vrouw van 63 overleden nadat ze onder een omgewaaide kerstboom van 20 meter hoog terechtkwam. Twee mensen raakten ook lichtgewond. De boom die op de markt van Oudenaarde stond, waaide gisteravond om door de felle wind. Deze vrouw zag hoe de boom omviel. Een fractie van een seconde was die boom plots de grond binnen. Ja, het was linge windhoos En je kunt dat niet beschrijven hoe snel dat eigenlijk gaat. Iedereen schoot direct in actie. Iedereen riep, ja, mensen, andere mensen onder zaten. Maar wie, hoeveel, dat weet je niet op het eerste moment hè, natuurlijk. Het is niet duidelijk hoe de kerstboom kon omwaaien. Er waren eerder wel al problemen met de stabiliteit van de boom, maar volgens burgemeester Marnik de Meulemeester stond hij nu stevig genoeg. In elk geval kan ik zeggen dus dat onze mensen al het mogelijke gedaan hebben. Hè, dus uh, in eerste plaats om die boom zo vast mogelijk te zetten. Ook onze hulpdiensten, dus die eigenlijk, ja, onmiddellijk, onmiddellijk ter plaatse waren dus, uh, om eigenlijk, uh, dus, uh, die mensen behulpzaam te zijn dus die onder de boom terechtgekomen zijn. De kerstmarkt in Oudenaarde blijft zeker vandaag dicht. En als het van de burgemeester afhangt, wordt de kerstmarkt ook definitief stopgezet. Er zijn nog altijd grote softwareproblemen bij Fluvius, de netbeheerder voor gas en elektriciteit. Duizenden mensen krijgen geen energiefactuur of veel te laat. Dat komt omdat Fluvius sinds twee jaar geleden een nieuw programma heeft voor de verwerking van meterstanden van gas en elektriciteit. Sommigen hebben al twee jaar geen factuur meer ontvangen, zoals deze bakker Erik Albrecht. Wij willen zo ecologisch mogelijk, dus ook lokaal produceren. Wij hebben een elektrische auto... Mijn oven is elektrisch, omdat we zoveel mogelijk groen willen werken. Gas is ook redelijk duur. Dus ja, alles is elektrisch en je krijgt geen factuur. Ik heb soms nachten dat ik niet slaap van de factuur dat mij te wachten staat. De vrechte Vlaamse energieregulator eist nu dat alle problemen opdrukgelost geraken tegen midden volgend jaar en laat Fluvius ook doorlichten. Brussels Airport verwacht in de kerstvakantie meer dan 850.000 passagiers. Het zijn er meer dan vorig jaar en heeft onder meer te maken met een aantal nieuwe bestemmingen waar je naartoe kan vliegen vanuit Zaventem. Op deze laatste schooldag worden er al 60.000 reizigers verwacht. Essentia Lekely van Brussels Airport geeft een aantal tips. Het is altijd goed om even op de website na te kijken hoe laat je precies op de luchthaven moet zijn. Je krijgt daar per vlucht een advies op maat en ook even na te kijken dat jouw handbagage goed is volgen. Dat je daar geen grote bussen vloeistoffen in hebt zitten, bijvoorbeeld, zodat ook die controle vlot kan verlopen. En verder is het ja, vooral genieten van de kerstsfeer op de luchthaven vooraleer men op het vliegtuig stapt. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de stemming over het geweld in de Palestijnse Gazastrook opnieuw uitgesteld naar later vandaag. Eerder hebben de Verenigde Staten verschillende keren gestemd tegen een staakt het vuren. De nieuwe tekst is daardoor zo hard veranderd dat er nu alleen wordt opgeroepen dat er meer humanitaire hulp binnen wordt gelaten. En dat is heel dringend, want volgens tientallen hulporganisaties en de Verenigde Naties leidt één op de vier mensen in Gaza honger. En ook alle andere inwoners moeten overleven met amper water en eten. Er werken ook maar een aantal ziekenhuizen en er zijn heel weinig medicijnen. Door de extreme omstandigheden waarin ze leven zijn er ook steeds meer ziektes in Gaza. In het voetbal heeft A.A. Gent gisteravond met 4-0 gewonnen van OH Leuven. Gent blijft zo derde, OHL staat voor laatste. De club kan al eigenlijk acht matchen op rij niet winnen, ook onder de nieuwe coach lukte dat nog niet. Aanvoerder Beschrijvers wil nu dat iedereen meer zijn best doet. Ja, ik denk dat alles begint met mentaliteit en passie. En dat hebben we vandaag niet gezien. Vanaf minuut 1 komen we overal te laat. We spelen in een, in een fantastisch mooi stadion, tegen een heel goede ploeg die Europees speelt. Dan Te weinig motivatie tonen is, is voor mij Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Na vijf maanden kan er opnieuw verkeer tussen Merksplas en Hoogstraat rijden na ingrijpende werken in het centrum van Wortel. En in oktober zijn de velo's, dat zijn de rode stadsvissen in Antwerpen, meer dan 670.000 keer gebruikt. Dat is een record. Veel bewolking met buien en periode van regen met tussendoor een streepje zon en Zo'n 10 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws. De files waren vanmorgen een beetje eenzaam, Hajo. Hoe zit ja, het tussen? Nog steeds in Vlaanderen, maar één probleempje te melden. Op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Daar uh, moet je in Genbrug opletten voor een ongeval op de linkerijster ook, maar er is nauwelijks vertraging daar. Wel aanschuiven op de E25 van Luxemburg naar Luik bij Sprimont. Daar is een ongeval gebeurd en je staat daar een half uur in de file. Je voelt dat mensen zich aan het klaarmaken zijn voor dat kerstweekend. Ik heb al zin in zo'n amandelkroketje. Zo. Ah, kroketten. Ja, dat, oh, en veel. Ja, te veel, altijd. Goeiemorgen. Goeiemorgen, morgen. Peter en Kim. VRT Radio 2 We zijn zo blij om zo'n veel van jullie mensen hier vandaag te zien. Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show and please remember We komen nu weer van alles te weten, de Blues Brothers. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Want bij onze Ellen Kallebout en Gert Verhulst hier in de show, de vervulstjes toch een deel daarvan? Ja. Met een persoonlijk kindje, Jezus, Leo. Ja, maar. En die, die is jaarlijk volgende week, Ellen. Ja, die wordt elf jaar volgende week. Exact op de finale van de Radio 2 Top 2000. Ja, Heet? dat was de bedoeling, ja. Met wat. Ze... Ja. <laughs> met welk liedje zouden we hem een plezier kunnen doen, denk ja, je dan? Op die? Leo. <tie <tie <tie oh, ik ze weer aan het zingen. Oh, nee. La, kijk, zie je. Toch stiekem met er weer in Ja, maar ik ambieer geen zangcarrière. Ja, dat kun je toch mensen. Als, toch, hè? Ja, ja, ja zo is het. Wie mag er opeens staan voor jou? Uh, tura, hè. Tura, tura, tura het zou mooi zijn, hè? Ah, ja, ja, ja. Eenzaam zonder jou. Wat een topzong. En ook, het is een jaar ook wel. Dus. Voilà. Het ja, mag wel. Zeker. 22 december, de dag vandaag dat je hoort op Radio 2 dat er een kerstboom omvergevallen is met dramatische gevolgen in de Oudenaarde. En nog altijd veel wind, regen en wolk, wel amper files, Dat is het voordeel. Maar het beste showbizpaar sinds Nicole en Hugo bij ons, Gert Verroost en Ellen Kalleboud. Zo'n mooie vergelijking. toch? Vraag. Vraag. Ja, zo, ja. Ja, vooral qua zijn kwaliteit. <laughs> ja, het wordt lekker druk op de luchthaven. Gaan jullie naar de zon? Deze, deze vakantie. Wow. Uh, nee, Beetje, we, ja, dat, niet echt naar de zon. De zon, we gaan een paar dagen naar Saint-Tropez. Maar ja, de zon. De zon schijnt, het, dus ja, ja, maar dat is een Je kunt dan niet op strand gaan liggen of zoiets nu. Dat niet. Hoeveel ja. graden is dat nu? 14, 15 graden. Het oh. is beter dan doen. hier. Hè? Ja. ja, voilà. Ja, ja, man, man, maar ja. ja, kijk, we moeten toch genieten van het winterse weer. Het is kerst. Je moet elke dag leven. Voilà. Maar vooral, uh, populaire Yo. televisiemaker Gert Verloost en populaire Ellen Kallenbaud. Jullie kunnen misschien. Een is, hè. Zeg het, maar, zeg het maar. Mijn gedacht, mijn gedacht. Looms, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar is dat echt wel uw gedacht. Ik voel een klein karaoke momentje komen, maar dat is voor later dan. Ja, ja, stop. Gaan, in, je in. gaan in. Je in. Jouw gedacht, Fammar, of jullie gedachten tenminste Gert Verhoost. Vertel eens, wat is jullie gedacht? Ja, de mensen moeten stoppen met, uh, met nieuwjaar en kers, met berichten te sturen. Ah, ja. Zet er nu een keer in een zin. Ze voilà. moeten stoppen. Top met berichten te sturen, SMM of WhatsApp. Ik vind dat is niks waard. Je krijgt honderden berichten mijn nieuwjaar. Die zijn heel onpersoonlijk, want mensen doen niet eens de moeite om iets persoonlijk Die, die, die, die tikken dan een bericht en hup, naar heel in een, En dan je ja, die dat? dat, hè? Ja, naar heel zo in grapje zo, hè? Ja. En dan denk je, ja, moet ik daar nu iets op terugsturen of niet? Nee, stuur nu terug is een kaart, een kerstkaart. Zeker. Voilà, dat kost het is, uh, trouw, maar Volgens mij zijn er ook steeds minder mensen die dat soort berichten sturen. Ja, wel, dan moet er nul worden. Stop ermee, stop ermee. Zou je in je, je WhatsApp-berichten kunnen... Volgens mij kun je dat controleren. Hè. Als je nu zoekt bij je WhatsApp-berichten... We gaan dat gewoon even allemaal doen. Dan dus moet je thuis ook even doen. Ja. Dus je tikt in je zoekbalk van je WhatsApp ja. nieuwjaar. Dan ga je volgens mij snel aan gelukkig nieuwjaar komen. Ja. Uh, ah, nee, ik kom bij de groep Nieuwjaarsborrel. Nieuwjaars... Ja, ik ook kom ook bij een andere groep. Nieuwjaarsparty. Dolle plannen. <lacht> Amai. Dat <lacht> <lacht> ja, nee, is beter. Ah, nee. Uh, nee, het experiment loopt eigenlijk Nee, het is, uh, het is niet. <lacht> ja, het is spaak. Is niet, <lacht> maar goed, de... misschien zijn er mensen die het wel nog doen. <lacht> Stop ermee. <lacht> <lacht> en dan, als je het doet, dan moet het persoonlijk zijn. Hé, hey, ja. beste Peter, veel succes uh, bij Radio 2 uh, komend seizoen en dit en dat. En de beste mensen dan weten. Oké, okay, die mensen hebben moeite gedaan om dan mijn persoon... Ze van, uh, gelukkig, of ze van van die, van die filmpjes. Zo. Oh, van die Dat die... je gewoon hebt geforward. Oh, een <lacht> mottig werker van. Ik ben echt helemaal akkoord. Ik doe het zelf ook nooit. Maar ik voel me dan wel verplicht als iemand mij iets stuurt om terug te sturen. Ah, ja ja en dat, dat veel maar nu hebben we met die berichtjes dat je die gewoon kan liken dat vind ik dan wel ja, ah ja, dan ja, dat dan een liken, bompje, ja. Dan... met een kerstboompje. of Kijk, vuurwerk ja, het begint ja. al met niks terug te sturen om te laten nee. weten ik, ik appreciëer het niet. nee nee nee, nee maar nu weten ze het we hebben het toch gezegd iedereen luistert toch <laughs> naar Radio 2 dus iedereen weet het een heel helder bericht een heel helder gedacht dus uh, vat nog even samen wat mogen mensen niet meer doen niet meer sms'en of WhatsAppen met uh, gelukswensen voor het nieuwe jaar of kerst of voor de feestdagen wel persoonlijke als het 100% persoonlijk is. We gaan even een, een test doen. Deel een persoonlijk nieuwjaars- en kerstbericht voor Ellen en voor Gert hier aanwezig in ja. de studio ah. in onze app van Radio 2. Kijken of je daarmee ja, kan doen. Oké, okay, okay, okay. onze luisteraars even uitgedaagd. De beste zangeressen van ons land na Ellen Callebout ah, natuurlijk is volgens me heel hard gesproken opeens. Lees wat een zangeres. Bon, euh, ik hoor hier net dat jullie soms kaartjes on nee. <laughs> kaartjes ontvangen van fans. Ja, maar nee, ik wil, nee, waarom ik het wil, wil delen ja. is omdat sommige mensen zeggen, wow, die vroest zijn geld, blah, blah, blah. maar soms moeten mensen ook gewoon weten dat jullie onwaarschijnlijk warme, sympathieke mensen zijn. Ja. Want wat doen jullie als fans een kaartje sturen, Ellen? Niks doen. Niks. Niks. Nee, niks totaal niet. Het is niet waar. Nee. Kom, vertel het, ja, Ellen. Jezus, dat is, de, dat nee, is het. Dan, dan gaat... gebruiken we die voor de uh, lopen aarde. Nee. Ja, de... nee. nee. Nee, dan gaat Ellen ontbijt brengen bij die mensen. <laughs> maar ze sturen dus kaartjes terug. Ik vind het Dank je Ja, maar Ja, dat Dank is je. nu... Dat <laughs> Dat was een verkeerd geluid. Amai, ik dacht precies omdat dat uit mij kwam. De, de overke Ellen. Even ter verduidelijking. Dat was het, ja. Ter verduidelijking. Als mensen sporadisch eens een kaartje gaan sturen, dan krijgen ze met kerst een kaart terug. Maar de kerstkaarten zijn al besteld van de vroostjes. En op is op. Dus we gaan iedereen die nu denkt we gaan een kaart sturen, Goeie dat kan niet lukken. Er oh, zijn speciale kerstkaartjes van de vrolsjes. Dat ja. wil je toch? Dat is toch een uniek. Ja, ja, absoluut. Ja. Maar, dus jouw... Jouw, jouw gedacht was heel helder, Gert. Stop met berichten sturen. <laughs> met kerst en nieuw. Maar er komen zo'n mooie persoonlijke berichten binnen voor jullie. Ja, okay, ah, persoonlijk wacht, vind leuk. ik even. Dus Bart uh, Sertijn zegt... Gert en Ellen, een fantastisch 2024 gewenst. Hopelijk mogen we volgend jaar weer genieten van de verhulst. Avan, Dat is een, Dat is een Persoonlijk. Bericht, ja. Hier is ook een persoonlijk bericht met een mopje. Alleen begrijp ik het mopje niet, maar ik laat het aan jullie. Uh -huh. uh, Leonardin zegt... Uh, ik wens jullie de 3 G's voor 2924 en een zalige kerst. Geluk, gezondheid... Een genegenheid... Geil. Uh, Geil, dat zou is... wel Ja, dat het geweest zijn. En voor 29, 24, dat is misschien dan een typefout, uh, ik ga ze niet helemaal weet. Luc van de Poel, Ellen en Gert, de beste wensen en vrolijke feestdagen. Groetjes uit Olen. Amai, dat is erop bij, 29. Dus die persoonlijke dingen, dat is, dat is belangrijk, nee, nee, natuurlijk. Dat is belangrijk, ja. ja maar je kan nog altijd kerstkaarten sturen, of wenskaarten, tenminste, naar Radio 2 in Genk. Dat adres is uh, Grote Markt 1, Radio 2 in Genk. Stuur ze. Je kan er ook een heel mooie pen ja. mee winnen met een koude. punt. Eens, sorry, ja, ik weet niet mee. Waarom dan, Genk? Nou, we zitten daar live met, uh, voor de Radio 2 Top 2000. Ah, okay. Maar we zitten nu al met een soort voorprogramma. Anne en Daan zitten daar. en ja, Dank je wel dat je even nee. vroeg, want inderdaad niet iedereen weet dat. Ja, ik, denk, hè. Ik, ga nog iets, ik ga je nog iets bijleren, uh, Ellen en Gert. Want je denkt van, als je van die vierkante kerstkaarten stuurt, is dat dan hetzelfde aantal postzegels... Nee, en een postbode heeft dat gisteren even uitgelegd bij Spits op Radio 2. Luister even mee. Ze moeten erop letten als dat een vierkante envelop is, dat ze twee zegels plakken buiten formaat. Ja, ja, ja. Omdat dat, is... dat handmatig gesorteerd wordt. Ja, lab, die van ons zijn buiten formaat. Nee, is... ik wist dat lief, ik ah. weet, ik zit er toch van op de hoogte, Hallo. Ze zijn Hallo. Voilà, kijk. Ja, Ellen ja, is van alles op de hoogte. Dan moeten twee. Oké. Okay. En, en, en is, de... is het buiten formaat zitten ja, ja, ja. ja, ja, ja. Buiten formaat. Maar ook jullie relatie is buiten formaat. ja, ja. buiten formaat. Ja, ja. sowieso. Ja, Ik plak vol zegels. Eh? <laughs> maar er komen nog heel veel berichten binnen. We gaan ze zo meteen even delen. Kijken of je daar wel kan mee leven, Gerrit. Ja, ja, ja. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord.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 Doet dat nu. Breng je kapotte armaturen naar het recyclagepark... zodat we de grondstoffen kunnen recycleren. What? Recupel. Dit is geen bommetje in het schumbad. Nee, nee, dat is het geluid van vakantie. Geniet nu van de slimste vakantiedeals bij Nekkerman. Vakantieplan? Ga naar Nekkerman. Dag iedereen, welkom allemaal op deze... tja ik zie aan de linkerkant al een eerste loopactie. Is dat een vos? Ja, ja, kijk eens wat een snelheid. Die gaat natuurlijk lopen voor de boer. Frank de boer, die gaat zaaien. De vos neemt een aanloop, springt en binnen, recht in die tractor. Niet alleen het sportveld verdient jouw aandacht, ook de grond ernaast. Want een gezonde bodem zorgt voor zuiver drinkwater, biodiversiteit en zoveel meer. Check hoe het met onze grond gesteld is op bodemkwaliteit.be. Een campagne van de OVAM. De vos. Ja, Lemmes. Wat vinden van mijn kerstboor? Oh, mijn Lemmes ziet hem stralen. En de ster mogen de er nog opzetten. zetten, say. Oh, merci, merci, Als merci. Ah, oh, oh, maar dat is een pot mayonaise. Ah, wel. Dat is toch de ster van de avond? Ja, ja. <laughs> dat zeker. De smaakmaker aan elke feesttafel. Dat is ze. De lemmes. Aan tafel. Zo klinkt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 dat Ellen Kallebout dit liedje ook perfect kan meezingen. Mariah Carey en All I Want For Christmas ja, ja, Is You. Het was niet Ellen Kallebout. Luisteraar. <laughs> een lekker beetje op, een klein beetje. Morgen. Gert Verroost en Ellen Kallebout bij ons met een heel helder gedacht. Van, ja, we moeten stoppen met berichten sturen of sms'en tijdens kerst en nieuw. Liever persoonlijke kaarten. Iemand die hem afvroeg hoe persoonlijk is de kaart die jullie dan terugsturen naar, uh, naar de fans van de Verhoelstjes. Wat is jullie wenskaart dit jaar? Uh, wij doen, uh, Ja, maar we gaan er geen reclame voor maken, hè, Peter. <laughs> nee, wij sturen een foto terug en een uh, handgeschreven tekstje erbij. Voor elke fan een handgeschreven tekstje? We nee, ze zijn allemaal al dat uitver... de, de mensen he. moeten daar niet voor betalen, hè. Vanaf nu wel. Ja. <laughs> Wie bij de lons slaapt, dat, dat soort dingen natuurlijk. <laughs> dat is de West-Vlaamse ondernemingsmentaliteit Peter. Maar er komen wel nog heel mooie persoonlijke berichten binnen voor de verhulst. Ah. Ja, Lachlan Kuyper zegt, beste familie verhulst. saint is misschien maar 14 à 15 graden, maar een kerstwens geeft meer warmte en geluk. Daarom wens ik jullie een mooi en gezond gelukkig 2024 oh, dat is echt mooi. over nagedacht. Zo mooi, hè? He? Van gemaakt Marijke Jacobs uit Turnhout zegt... Hey, verhultjes, ik wens jullie fantastische feestdagen toe en heel veel kaartjes in jullie brieven. Ja, persoonlijk. <laughs> we hebben het adres nog niet vernoemd, dus we nee, houden nee, het zo, we natuurlijk. Houden zo, ja. We zijn Patric ook van plan om morgen te verhuizen. <laughs> Patricia Broos uit Bekkevoort. goedemorgen. Goedemorgen. Ook okay, jij had een persoonlijke wens voor de verhultjes. Vertel eens. Ja, uh, dat ze toch nog een paar jaar uh, verder doen. Uh, ik kijk er zo naar uit uh, om vroestjes te kijken. Twee, ik neem het op, ik kijk twee, drie keer per week en dan kan ik daarna nog eens kijken als het gestopt is dat ze nog maar een paar jaar verder doen. Allee, oh, we, we gaan ons best doen. We gaan het is fijn ons best doen. om te horen, ja. dankjewel. Het is die enorme gezelligheid die jullie uitstralen. Ja. Zo, je, wordt daar, je wordt daar gewoon spontaan gelukkig van. En het, ik ben blij dat het zover gekomen is want ooit, Ellen, heeft Gert zo hard, maar zo hard gelogen, er is een, er is een tijd geweest dat er geen sprake kon geweest zijn van de verroostjes. Dat verhaal hoor je na half negen. En nu gaan we naar de zee. Plazant liedje van de erdebrekers En flink met die staat aan de zeer. Hem bling, want het blinkt niet meer. Onder het staf van het zaan van de zeer. Veel wind waar je me rut. Sensatie van gevoel en lut. De zuin kind overdag nog op rut. Moet het een is die zijn We hebben een met mijn moeder, de houden, de gaan aan niet op We zitten op straat. met de hito en dan en het zand klopt en maar ah. Jat we trekken niet aan. Het zitten met man. en ieder van de nacht. Jat de zee is een blauw ik heb jacht We zijn gewoon zijn Met een shirt van een muur. Jo, helemaal niet. Mijn kwaliteit is een must. Zie me staan met mijn dubbel aan. De kwaliteit is voor de show en voor de fans. Pak je een camera. En ja. trek een paar foto's voor je Instagram. Kom toch met me mee. We're onhebbendine. Dat recept Valentie, dat is te goed, hè? He. Het is maar zo te rammelijk. Die zo, een beetje West-Vlaams om Ellen helemaal op haar gemak te stellen. Mm. Dat was Maaike Kafmeijer in het liedje van Ertebrekers, de Gieën. Ja, wenskaarten blijven ze sturen naar Genk. Daar zitten we live met Radio 2. Met Anne en Daan, onder andere. En Radio 2 Top 2000 vanaf maandag natuurlijk. Grote Markt 1 in Genk, zet er wel Radio 2 even bij. En op die manier kan jij een vulpen winnen met een gouden punt. Zo meteen al nieuws uit je buurt. Het is half negen, Goedemorgen, er zijn nog altijd grote softwareproblemen bij Fluvius, de netbeheerder voor gas en elektriciteit. En daardoor krijgen duizenden mensen geen energiefactuur of veel te laat of er staan fouten in. Sommigen hebben al twee jaar geen factuur meer gekregen. En in de Palestijnse Gaza-strook leidt één op de vier mensen honger, zeggen heel wat hulporganisaties. En ook alle andere inwoners moeten overleven met amper water en eten. Een topman van de VN zegt dat hij nog nooit op zo'n grote schaal en zo snel mensen honger heeft zien lijden. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Goedemorgen. Na bijna vijf maanden kan er straks opnieuw doorgaand verkeer door het centrum van Wortel rijden. De verbindingsweg tussen Merksplats en Hoogstraten werd er heraangelegd waardoor het centrum één grote werf was. Fietsers en voetgangers mochten de werf wel nog door maar auto's moesten de afgelopen maanden een lange omleiding volgen. Door het slechte weer hebben de werken bij na een maand langer geduurd dan verwacht. Iedereen is dus opgelucht dat de werken voorbij zijn, zegt Schepen van Openbare Werken Piet van Bavel. Wij zijn hart zeer tevreden en ik denk dat we ook niet alleen zijn, dat de aangelanden die het, de overlast van gehad hebben, maar ook de mensen die, die het er moeten passeren. Want ik heb het al gezien, het is een belangrijke as richting Merispas, richting turnhout. Heel veel mensen passeren daar om te gaan werken. De buslijn passeert daar. Maar ook uiteraard dat de, de werken uitgevoerd zijn, want het was echt wel nodig. Zowel het wegdek als de riolering werden vervangen. De politie van Lier heeft twee mannen opgepakt die zouden hebben ingebroken in verschillende horecazaken in Lier en Duffel. Woensdagnacht was er een inbraakalarm bij Liers cultuurcafé De Akoestiek. De kassa werd er leeggehaald. Iets later kreeg de politie van Lier een melding dat twee mensen zich hadden verstopt onder het terras van een ander restaurant in dezelfde buurt. En eerder die nacht werden de eigenaars van een café in Duffel ook al gewekt door inbrekers. De speurders konden een link leggen tussen de inbraken en herkenden. De twee mannen op camera beelden. Het zijn twee mannen van 20 en ze zijn intussen aangehouden.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 En het leuke is als je nu de app van Radio 2 kijkt, dan zie je een soort, ja, een soort mooie kerstboom, want die is allemaal groen. Oh, hajozalig. Ja. Mooi, zalig. mooi, wel groene kerst natuurlijk. Het ja. wet was nog beter geweest, <laughs> maar ik heb wel één file staan in Wallonië. Door een ongeval namelijk sta je op de E25 van Luxemburg naar het luik bij Sprimont een half uur aan te schuiven. Dat is die, mooi. Ja. Geniet met Carrefour van extra feest aan kleine prijzen. En voor vanavond hebben we twee keer goed nieuws. We die schurme?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 Je kapotte lampen in de vuilnisbak gooien? Doet dat niet. Ze naar een Recupelpunt brengen? Doet dat nu. Breng je kapotte lampen naar de supermarkt, zodat we de grondstoffen kunnen recycleren. Woehoe. Recupel. Zo klinkt het eindejaar bij ons. Goedemorgen.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 Een persoonlijke wens voor de Verroosje die binnengekomen is onze app. Ja, ik vond ze wel mooi. Peggy Tollenaren uit Wetteren heeft een heel persoonlijke wens. Een fonkelende sterrennacht boven zijn Zo helder en klaar. Lichtjes schitteren in de straten van Plopsaland. Ja, dat glampje doet het. Hè. Overal waar we gaan, liefdevolle momenten. Met familie en vrienden bijeen. Een feest van vreugde. Kerstmis is zo so sereen. Nog snel naar de winkel voor Samson om een been. Een, een nieuw jaar nadert, vol belofte en hoop. Nieuwe avonturen wachten. We staan, we staan aan de rand van de stoep. Genegenheid en geluk in overvloed voor jullie en voor mij een frisse start voor liefde en harmonie. Rust en vrede in het nieuwe jaar. Tijd om te koesteren. Samen zijn we sterk en klaar. Oh. Dat, en dat op een ja, een paar minuten, lezen, op een minuut. nuchtere maag. Mooi ja. ja, dus just, jij moet dat weten natuurlijk. Samson die is nog vegetariër. De Marie. Samson. <laughs> Samson. Samson is een lievelingsgerecht is spaghetti, bollenijs. Ah, toch, dit is geen vegetariër. toch een beetje gehakt in. Hè? Kleine showbiz premier natuurlijk. Samson ja. is geen vegetariër. Zo, maar gewoon een hond. Goeiemorgen, morgen. Maar we wijken af. Ellen Kalleboud en Gert Verhoels nog even kerst aan het vieren. Zeg, Ellen, jouw Gert heeft intussen alles gedaan. Talkshows, musicals, gedanst met een pratende hond. Je weet toch als de beste. Wat wil hij nu nog echt in het leven? Goh, ik denk dat jij redelijk voldaan zit, zeker? Hè? Ik denk dat jij ik... er toch wat? Nee, nee, dat is... Wat kan ik mij nu nog meer wensen, Peter? Ja, ja, waar, hè? Maar ja, dat, is, dat zeggen ze dan altijd. Wat, wat koop je van een mens die ja, een al... Je uh... gezondheid. En dat is zo'n groot cliché, maar dat is wel belangrijk. Is... Jij bent een gezonde mens, toch? Hè? Voorlopig wel, ja. Maar je weet nooit wat te morgen brengt. Nee, nee, nee, nee. Houd houd. Ja, ga straks van een trap vallen. Hè. Allee, ik bedoel, het, uh, ja, het is allemaal heel broos en Het was bij ons in het nieuws, er is een, intussen een artificiële intelligentie die tot 80% nauwkeurig kan bepalen wanneer je komt te gaan. Los ja. van ongelukken en dat soort maar dingen. Maar willen we dat weten, Peter? Ah, ik vond dat wel een boeiende... Peter wel, ik ook niet, want dan, dan ga je daar toch een beetje naar mee. Ja, als je weet dat het morgen is, ja, dan zou die hier waarschijnlijk niet meer zitten. Nu gewoon zo weg. Olala, feestje vieren daarbij. Maar, um, nu... Gelukkig gaan jullie nog heel lang leven. Het ding is natuurlijk wel... Gert Verhoost, je hebt gelogen. Ja, ik ben benieuwd, Peter. Het is een, ben pa het is een paar jaar geleden. Ja? We hebben geluiden en beelden van 2005. Bijna twintig 20 jaar geleden... Man, man, man, man, man, man. man. Uit een... Dat is uit een, heel lang geleden. Uit een programma van, de, uh, van VRT1. Toen nog één waar je dit allemaal zei, want ze vroegen jou... Zeg, euh, mogen de mensen weten waar je huis staat en hoe je kinderen eruit zien? En dit was je antwoord. Kijk en luister even mee. Oh. Niemand moet weten hoe mijn huis eruitziet of hoe mijn kinderen eruitzien. Dat is iets dat ik voor mij graag. En, en gelukkig heb ik ook de luxe dat ik me dat kan permitteren. Er zijn heel veel bijvoorbeeld Vlaamse zangers die gewoon, ja... om te overleven, in de, de, de bladen moeten staan. Oh. Omdat de mensen anders niet weten dat ze nog leven. Ja, dat is een beetje anders intussen. Toch? Ja, het is, het is, is confronterend. Hè? Ja, wat? Hoe Die stemmetje was zo stoog. Hij klinkt zelfs ja. anders. Hè? Hij klonk een zo beetje zo alsof er een beetje helium in zit. Ja. Dat was voor, voor de baard in de keel kwam. En maar wanneer heb je dat gezegd van oké, okay, echt waar, het maakt me niet meer uit. Ze mogen alles weten. Uh, oh. Is, uh, James Cook heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Toen ik daar uh, net mee samenwerkte, vertelde hij soms dingen op tv dat ik dacht: James, wat vertel die? Die is zo open en mm -hmm. zo. Maar ik voelde ook dat dat voor hem een bevrijding was en die had niks. En ik, ik, heb, uh, ja, ik heb Het is toch door James dat ik veel dingen ben beginnen meer uh, vertellen en, en opener ben geworden. En inderdaad, dat, uh, dat is een bevrijding soms. Als je zo niet te veel dingen meer moet verstoppen voor de mensen wat ik jarenlang heb gedaan. En dat, is echt, mm -hmm. uh, dat is echt een bevrijding. Dus, uh, dat is eigenlijk nog niet zo heel lang. Hè. Eigenlijk sinds de vrultjes volledig. Ja. En dat is begonnen met Victor, zo'n vlog tijdens de corona. Just. Dus mm -hmm. dat is zowel wel een kantelpunt geweest. En ik ben uh, sindsdien alleen maar gelukkiger geworden. Hè. Dus dankjewel James Cook, alweer. Uh, goh, alweer. <lacht> betreft, Voor dat. Wat dit betreft wel, ja. ja wel, maar. Dus Ellen heeft op een bepaald moment ook gewoon gelogen over zijn kinderen. En je onderschat je kinderen trouwens ook. Dat ah. deed je toch in 2005? Oh. Luister en kijk nog even mee. Nee, ik kijk niet. Echt? Ze mogen mee gaan naar de shows. Ze, ze lopen dan rond achter de schermen. En dat vinden ze allemaal heel leuk, maar... Het is niet zo dat ze die ambitie hebben om, om iets in de showbusiness nee. te doen. Ik denk het niet. Misschien zijn het laatbloeiers wat dat betreft en komt dat nog. En eigenlijk, als ze als dat echt niet zouden hebben, zou ik dat eigenlijk wel een klein beetje jammer vinden. Kijk, ah. Alie. Ja. Ze ah. hebben die jou gelukkig niet teleurgesteld. Maar het zijn laatbloeiers, effectief. Hè. Ja, het is wat uitgekomen. Victor had, helemaal die, Victor had ook die ambitie niet. en is er echt, echt ingerold. En Marie, achteraf gekeken, had wel die ambitie toen, maar ik, ik had dat toen nog niet zo gezien. en Ik ben blij. Ik ben blij. Ze was... doen het goed, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar als nou dat nu niet zo was geweest, als ze iets anders hadden gedaan, was ik ook blij geweest. Ze moeten vooral gelukkig zijn en doen wat ze graag doen. En He? ze doen het zeer goed. Dat moeten ja. we toch absoluut wel zeggen. Zeg, waren dat niet die leugens dat je het al... Ja, ja, dat waren ja, al die leugens. vanmorgen. Nee, het al hele draad... schattige leugens, vond ik. Oh, ja. Iemand zei mij altijd, jij kunt van een kak een paleis maken. En, en dat is bij deze. Zo En prachtig. Ik ben zo blij dat jullie hier waren. Van een kak een paleis? Ja, langzaam. En blaas laatste dingen graag Ik nooit van een kak een paleis gezien, <laughs> Is een heel ja whatever. Maar ik wens jullie fantastische feestdagen. Geniet ja. van die laatste dagen. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel Gert-Fros, dankjewel, dankjewel Ellen van der yes, I, like I want more and that It's so wonderful and warm Breathe me in, breathe me out I don't know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 Het is tien voor negen, grijze, grijze vrijdag. Maar kerstweekend, dus daar kan je toch van genieten. Hè. En oh, let nu even op, want we moeten het erover hebben. Hè. Gisteren was de finale van de slimste mensen ter wereld. Ja. We hebben enorm meegeleefd met Chakot, onze weervrouw. Mensen die het nog niet gezien hebben, die het niet willen weten. Oké, okay, stop even Peter Celi in je oren. Zie je zo, bij deze, we gaan het er even over hebben. Want ik was zo onder de indruk finale was dus Charlotte Adigerie, muzikante, ja. onze Jacot Brokke en dan Guga Baul, die het ook fantastisch deed. In de finale moest Guga vijf stukken opzommen van Shakespeare en die wist hij. Dat was fantastisch. Maar, hij dacht bij zijn eigen, en dat was het indrukwekkende, als hij meteen vijf antwoorden geeft, dan stopt zijn tijd en kon Jacot het heel makkelijk afmaken, want ze zat al bijna onder de 20 seconden. Ja. Dus wat doet hij? En hij wordt het even heel technisch hij wacht met dat vijfde antwoord, laat zich zakken en geeft dan pas het antwoord, zodat Chakot nog net één seconde meer heeft dan hij. Zo verstandig. Oh. Maar op dat moment weet hij dus dat hij aan zet is en dan heeft hij maar één antwoord nodig bij die nieuwe vraag om te winnen. Maar nog even, je moet ook luisteren naar het, de reactie van de mensen als hij dat laatste antwoord heeft van Shakespeare. Geniet nog even mee. Mag ik best? Oh. Ja. Ja. Ja, en toen wisten ze van ja, het is gebeurd en die Jacotte, dit moet verschrikkelijk voor haar geweest zijn. Want dat je zo koelbloedig kan zijn op zo'n moment, ja, dat vond ik vooral straf. En zo kan rekenen en snel kan... Hij vertelt dat hij een Excel-document had waar alles in stond. Hij heeft zich in jaren voorbereid ja. om dit te kunnen winnen. Want ja, toen gebeurde het een, een vraag... Die ja, alle kandidaten van de slimste mensen ja. hadden geweten natuurlijk, hij had nog één antwoord nodig. En toen gebeurde het. Wat kun je me vertellen over UNICEF? Uh, United East van de Verenigde ja. NAS, het is gebeurd. Ja. Hij begon wel te doddelen, hè. En toen echt werd hij gek, stel dat je dan niet weet. Oh ja. Maar kijk, ook onze Jacotte, hoe, hoe tof ze is en hoe goed dat ze het opneemt. Uh. Ja, het is echt een, een prachtig statement geweest van Jacotte ook om ja. hem vast te pakken en te genieten. Um, wij hebben gehoord hier in de studio dat er andere kandidaten waren die eruit lagen en die meteen naar huis gereden zijn. Ja, dat is waar. Zonder een goede nacht te zeggen. Dus goed gedaan, Jacotte. Proficiat Guga. Het was een prachtig seizoen. Everybody grew. Everybody jam Backstreet Boys, we've got it going on. Geniet vooral van Kickstart. Ja, Benjamin staat klaar met al je songs. Het thema is Pasen, heb ik gehoord. Veel plezier mee. Elke dag telt voor twee. De Spiegel. Charles Eindelijk Koning. Wereldhits van bij ons. Check al onze podcasts. Je vindt ze allemaal in de app van VRT Max. Elke dag telt voor twee. Radio 2. Radio 2.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 Papa, hoe drinken astronauten in de ruimte. En hoe wordt kraantjeswater gemaakt? En kan ik op een zeebel staan? Ach, willen jullie dat echt weten? Ja! Nou, dan gaan we allemaal samen naar HydroDoe. HydroDoe, het waterdoe in Herentals, waar je water beleeft met al je zintuigen. Ervaar. ...jaar aardje winter in HydroDoe. Dat is waterpret in een wintersjasje. Boek je tickets via hydrodoo.be. HydroDoe, Hydro doe, een wereld van water. Zie je. Ik Volledig ontspannen tijdens de drukste periode van het jaar. Ja, kerstschoppen doe ik altijd met een trein. Jij bent een visionair. Ja, vorig jaar was het ook druk op de baan, dus. En volgend jaar? Eh, uh, ook druk, denk ik. Jij orakel, jij... Uh, sorry, uh, ik moet door mijn trein komt eraan. Oh, hoe weet jij dat toch allemaal?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 Hé, hey, hey, nog eentje voor de kerstvakantie: nog één Radio 2 kickstart Start met misschien wel jouw keuze in. Laat mij eens weten wat jij straks wil horen. Stuur maar door in de Radio 2 app. Elke dag, tel voor ons,